Morgen. In Westmalle in de provincie Antwerpen heeft een bestuurder onder invloed van alcohol en drugs gisteren een zwaar verkeersongeval veroorzaakt. Twee kinderen van acht en negen raakten zwaar gewond, vertelt de politie. Een voertuig wilde daar achteruit van de oprit rijden. In het aanrijdende voertuig zaten twee inzittenden. De bestuurder heeft een positieve alcohol- en drugstest afgelegd. De passagier raakte lichtgewond. In het voertuig dat van de oprit kwam gereden, zat een vader met twee kinderen en de kinderen zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Er wordt nog altijd gewaarschuwd voor stormweer. Nog tot vanmiddag is er code geel en er zijn rukwinden tot 100 km per uur mogelijk. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk heeft het stormweer afgelopen nacht al veel schade veroorzaakt. In Ierland zitten 170.000 gezinnen zonder stroom. En op verschillende plaatsen aan de kust, daar waarschuwen de weerdiensten voor tornado's. In Amerika stopt Ron DeSantis zijn campagne om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen bij de verkiezingen. DeSantis is gouverneur van Florida en was lang de belangrijkste uitdager van Donald Trump. Maar bij de eerste voorverkiezing in de staat Iowa deed hij het een stuk minder goed dan verwacht. En ook bij de volgende voorverkiezingen zou DeSantis volgens de peilingen weinig stemmen krijgen. En daarom stopt hij ermee. I can ask our supporters to volunteer their time and donate their resources. If we don't have a clear path to victory, er is bij de Republikeinen nu nog één andere kandidaat die tegenover Donald Trump staat en dat is Nikki Haley In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen RWDM en Eupen stilgelegd gisteravond nadat supporters van RWDM vuurwerk op het veld hadden gegooid De supporters hadden vooraf ook gezegd dat ze dat zouden doen, omdat ze niet tevreden zijn over hoe hun ploeg speelt Damian Bittebier van RWDM vindt het jammer dat dat gebeurde. begrijp dat de ik denk dat deze reactie niet de juiste reactie is. Dat is echt spijtig. Ja, nu moeten we ook met de bestuur afspreken... om met de supporters te communiceren... en te, te hopen dat het zal nooit opnieuw gebeuren. Op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd... had Eupen 0-1 voorsprong... en moesten er nog vijf minuten gespeeld worden. Die wedstrijd zal later dan zonder publiek uitgespeeld worden. En de hockeymannen, de Red Lions... hebben het Olympisch kwalificatietoernooi in Spanje gewonnen. In de laatste wedstrijd versloegen ze Spanje met 2-3. Die kwalificatie voor de Spelen was wel al sinds vrijdag zeker na de overwinning tegen Zuid-Korea. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De staking bij de lijn in Vlaams-Brabant is achter de rug. En in Leuven vragen de zwemclubs de stad om eindelijk werk te maken van een 50 meter zwembad. Vannacht zijn de laatste stressjes sneeuw, weggeregend... en vanmorgen trekt een nieuwe regenzone over onze provincie. Na de middag wordt het droog met brede opklaringen. Er staat een krachtige wind met rukwinden tot 90 km per uur. En het wordt zacht met 10 tot 11 graden. Meer nieuws uit Vlaams brabant en Brussel vind je in de app van VRT. News. Minimax, de wateronthaarder zonder elektriciteit. Ik zeg ook al even van de Minimax... Goed, die vrouw kon al zingen. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. En goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, toch een beetje opletten hoor. Heel veel wind. Heel veel Weet je wie? Isha Ashi? Isha. Isha. Isha. Isha is binnengekomen, lieve mensen. Goedemorgen. Je kan het ook zeggen zoals Chantal gisteren op 14. We gaan dan Assan bij hen. Zo zit ze dat, hè? Ja, ja. Assam.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 Ja, Chantal was nog weer heerlijk. Spoiler. Ze is geschorst, maar uh, ja, fantastische comeback. Gisteren op VRT1. Nu, ik, ik vroeg me dan af, want je hebt, soms heb je Olson, ja. Assan, Alsan. Wat is het verschil? Je bent tolk. Het is, het is allemaal hetzelfde. Het is eigenlijk een, een aaneenschakeling van als en aan. Het betekent eigenlijk ja, voortdurend, uh, altijd. Dus, het is een, ja, Assan, Olsan is echt hetzelfde. Ah, het, is een, het waren eigenlijk ooit twee woorden. Ja, ja, ja. ja. Als en aan. Logisch gezien, ja. Wauw. Voilà. Morgen hè? Ja, goeiemorgen zeg, wat een weekendje. Zeg, lieve mensen, dansen op plafond, je kunt dat hier. Jouw goeiemorgen telt voortaan. Met Lano Lutje. Hey, hey, VRT, Radio 2. Goeiemorgen, morgen. in die videoclip waren ze ook gewoon een danser op het plafond. Prachtig om te zien. De jaren 80. Ja, dat waren goede vergaderingen ook. Goedemorgen. Morgen. Peter en Kim. Radio 2. Weg. Houdini, goeiemorgen. Dag Mona. Goeiemorgen. De problemen op de weg vanmorgen? Ja, want er ligt een omgewaaide boom nu op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Meissen. Oh. Daardoor is de rechterrijstrook versperd. En dan een kwartier viel rijden al op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ja, we hebben ook voorbij een ongeval gepasseerd op die A12. Met heel veel brokstukken en zo. Misschien was dat een combinatie van de boom en de ja, auto. Ja, kan wel. Ja, dus toch een beetje opletten ook met die wind vandaag. Hey, hey. Het is 22 januari, de dag dat je hoorde op radio 2 dat storm Isha aan land is. Maar het beste nieuws komt vandaag uit Limburg. Daar is de Limburgse Vlaai, nu ook officieel een Europees streekproduct. Alle reden om die te eten vandaag, smakelijk daar. Gedaan met de sneeuw, in de koud en regen. De fietsers veel succes. Er was iemand die zei: Ja, goeieke, met die wind en het is ook wat warmer, je doet veel te veel kleren aan, dan ben je tegenwind aan het rijden en dan zweet je werkelijk uit al je gaten toch. Dus hou daar rekening mee als je vandaag de weg opgoet. En oefen maar al, Goedemorgen, want morgen is hier echt, de eerste officiële nationale Goedemorgendag. Ja, dag Joke van de Ponselen uit Gerardsbergen. Goedemorgen. Joke, jij hebt jezelf gekroond tot koningin van de Goedemorgen in Gerardsbergen. Leg dat eens uit. Amai, nee. Ik zeg ook ja. Nog een dag zeggen is niet te veel, vind ik. En uh, blijkbaar omgekeerd is dat uh, moeilijk voor veel mensen. Het is raar, hè? Enkel, ja. Ja. Ja, ja. Hoe ga je het nu morgen aanpakken? Want morgen is die nationale Goeiemorgen-dag. <laughs> Gewoon blijven doen, gezien ik daar bezig ben, uh -huh. en misschien ik met een bordje dat, ook. Ja. Mijn bord... Met een groot bord zo van uh, zeg Goedemorgen terug. Kun je ook proberen. Ik ik ik zag... nee, dat... dat gaat niet doen, nee. Nee. <coughs> Ik zag dat je ook vaak gaat wandelen met de hond. Zeg je dan ook tegen iedereen goeiedag? Gewoon een dag En dan kunnen ze sommigen je zo bekijken van... Amai, wat doet je Dat nu? Ja, echt waar. En dan zeg ik tegen Milo, amai... Misschien heeft hier mensen slecht een dag of zo. Ja. Vanaf, ja, voilà. Vanaf ja. morgen is dat allemaal voorbij, joken. Geniet ervan! Wel. En dank je wel <laughs> om de actie te ondersteunen. Fijne ochtend. <laughs> Oké, okay, goeiedag nog vandaag. Goeiemorgen.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 Blijf bij jou slapen, want jij woont bij het spoor. En s'nachts, oe la Gaat het ritme door? Kreg, kreg, Sporkedenkedenk, Guus Meus en Vagant. Oh, goed hoor. ander van uit Steenokkerzeel is er ook klaar voor. Gaat morgen vroeg naar kantoor. Hangt samen met de collega leuke grappige prenten. Met Goedemorgen in de liften en de trappenhal. Wat bedoelt die dan eigenlijk met leuke grappige prenten? Ja, waarschijnlijk dan zo, zo grapjes of memes. Die zo, om mensen toch grappig aan te sporen. Om te dan, denken, kijk, je bent ja. niet zo goed gezind. Zeg eens meer Goedemorgen. Oké, okay. goed. ander van. Blijf ze delen. Morgen is het gaat gebeuren. Bo, het dagboek. Daar gaan we het straks over hebben. Er is iets met dagboeken. Het is 2024, echt waar. TeleNet TV. Dat klinkt bij sommigen zo. I'm a kamikaze. En bij anderen zo. If I had to, I'd pee on any one of you. Maar nooit zo. Oh, zal dat nog lang duren? Dan moet ik moet echt naar het toilet. Want met TeleNet TV herbekijk je tot zeven dagen na je toiletpauze de populairste programma's.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 Ja, dolle dolle boel hoor. Ook in Temse is het geweldig aan het waaien. In Oost-Vlaanderen komen er net vandaan. En iets onwaarschijnlijk, onze burgemeester die is ereburger geworden van land dat niet bestaat. Goed verhaal. Charlotte van het Nieuws, vertel. Het land Sildavië. Dat komt voor in vier strips van Kuifje. En dat zou ergens in Oost-Europa liggen. Moeskar XII is daar koning. En de taal is het Brussels dialect. <lacht> dat eerlijk, hè? Maar het bestaat dus niet echt wel in de hoofden van de Kuifje-fans en in de stripverhalen zelf. En het fictieve land heeft consuls en ereburgers. Oh. En burgemeester Hugo Maas van Tempsen is dus ook ereburger geworden van Sildavië. En het is niet zo toevallig, want Temse promoot zichzelf ook als stripgemeente. En dat, dat weet jij ook als als. Maar ja, achter mijn deur is dus echt een volledige wijk. De stripwijk. Ja. Daar is bijvoorbeeld de Fretaloplaan. En Fretalop, ik weet niet uit welke strip dat komt. Want het is iets stripmatig. Ik denk de Rode Ridderlaan, Nerostraat, Susken en Wieske, uh, Ja, allemaal dat soort dingen. Ik ben het dat ik in Temse woonde. ben ik er gewoon doorgereden. Maar werkelijk zitten hikken van het lachen. Want dit kan toch niet? Ik werd daar zo gelukkig wel van. Leuk om brieven naar te schrijven, denk ik. Ja, maar, maar, ja, je ja. en, goh, maar ik geef nu adres, meneer. Ja, de Rode Ridderstraat. <lacht> maar wel goed. Maar hebben ze dat dan aan u nog niet gevraagd? Als zo bekende Temsenaar, toch? Zo van, wil jij niet zo eens ereburger zijn in een strip? Nee, dat hebben ze <lacht> dat nog niet gevraagd. Zou dat u iets u zijn? Weet. Nee, nee het, is, uh, het is goed. Het is goed zoals het is, denk ik wel. Proficiat, goedemorgen. Een dagboek. Kim heeft dus ooit een dagboek gehad. Ja, ja, maar het is wel al eventjes geleden toen ik zo een, een prille tiener was. Ja, dan had ik dus een dagboek en schreef ik s'avonds in mijn bed in mijn dagboek hoe de dag was gegaan. Wat leuk was, wat minder leuk was, over mijn vriendinnen vriendjes, waar ik verliefd op was. Maar nou wel mee gestopt op een bepaald moment. Ja, ja, ja, dat heeft niet zo lang geduurd. Je kan weer beginnen, lieve mensen, want blijkbaar zijn ze weer populair. Ja, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. We lezen in het laatste nieuws dat het opnieuw over dagboeken op papier gaat, soms nog met het slotje eraan, he. ja. voor, om al je geheimen echt te, te sluiten. Maar er zijn ook digitale dagboeken. Als je een iPhone hebt, bijvoorbeeld, heb je het misschien al gezien en jij merkt het... Ja, er op. is plots een nieuwe app op ja? de, de iPhone dagboeken. Voilà. Kun je zelf een digitaal dagboek en dan krijg je vragen blijkbaar om neer te schrijven hoe je reis was of uh, wat het leukste of minst leuke was aan je dag. Uh, om op die manier een beetje te reflecteren over wat er gebeurde. En therapeuten vinden dat een goed idee om, om weer in dagboeken te schrijven, want het heeft een therapeutisch effect. Omdat je dingen van de dag van je afschrijft. Ja, ja goed idee. Ja. Ja, ik brul af en toe gewoon eens tegen mijn vrouw. Werkt ook natuurlijk. Dus dat is jouw dagboek. Dan. Maar lieve mensen, als er iemand is die toch nog een dagboek bijhoudt, of het vroeger gehad heeft, deel gerust even je dagboekervaring, kan in de app van Radio 2 ook een soort digitaal dagboek eigenlijk. Houden we dan bij voor jou. Zeg, plot, zijn er een boel songs uit de beginjaren 2000 terug door een nieuwe film, Salt Burn. Dat is een trailer over een jongere die op een heel bijzonder land goed terechtkomt. <laughs> heftig om te zien. En poef, Murder on the Dance Floor is weer een hit. Stelt zelfs hoog in de hitparade tenminste. In ik hand. De hechtparade, zou ik ze maar kunnen natuurlijk. Sophie Alex Baxter, het is 22 over 6. Oh, no. En intussen ook echt in de eregalerij van Radio 2, Wrong van Nova Star. En terecht ook, hè. Het is één voor half zeven, ja, dagboeken zijn terug. En toch wel wat luisteraars die ze blijkbaar ook nog altijd bijhouden of bijgehouden hebben. Ja. Kat Flamand bijvoorbeeld, die zegt... Ik schrijf al van mijn 14 jaar dagboeken, nog steeds. En uh, ze is er nu 54, dus dat is al 40 jaar. Renilde zegt, ja, ik heb het als puber ook gedaan. En ook tijdens moeilijke periodes in mijn leven... om, om dingen te verwerken, omdat het helend is. En we hebben ook uh, een grapje binnen van Gunther, die zegt... Beste dagboek, de maaltijd van gisteren. Spruiten met spekblokjes. Veroorzaken een stormwind. <lacht> Ja, maar mijn spruit kunt daar slecht op gaan. Ah, ja, ja dat kan. O, oh, la, la, la, la, la, Ja, ja. La. ja ik ze heel graag, chan. maar niet meer. Ik Echt, ze. Is... Ja? Oh, vreselijk. Half zeven, goeiemorgen. Zo meteen al een nieuws uit je buurt. Eerste Charlotte. Goedemorgen. En dat brengt ons meteen bij het stormweer, want er wordt mm. nog altijd voor gewaarschuwd. Nog tot vanmiddag is er code geel en er zijn rukwinden tot 100 kilometer per uur mogelijk. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk is er al heel veel schade door de storm. En in Amerika stopt Ron DeSantis zijn campagne om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen bij de verkiezingen dit jaar. DeSantis was lang de belangrijkste uitdager van Donald Trump, die opnieuw ook presidentskandidaat is. En dit is het nieuwste het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. Er moet dringend meer zwemwater komen in Leuven. Dat vinden de vijf grote zwemclubs van de stad. Samen tellen ze zo'n 4000 leden, maar de wachtlijsten zijn lang. Ze roepen het stadsbestuur op om eindelijk werk te maken van een 50 meter zwembad. Jeroen Le woordvoerder woordvoerder van de zwemclubs. We willen niet opnieuw dit jaar verkiezingsprogramma's zien met daarin een verlofte voor een nieuw zwembad. Dat hebben we al meermaals gezien. We willen eigenlijk nog dit jaar actie zien rond, de, rond het zwembad. En dan ook echt uitbreiding van de capaciteit, want de gewone vervanging is niet voldoende. We zitten al twintig jaar met dezelfde capaciteit en dus willen we willen eigenlijk dat alle niveaus samenwerken om dat probleem op te lossen en zeker ook in Leuven waar dat er heel veel vraag is naar zijn water. In Vlaams-Brabant rijden de bussen van de lijn weer normaal. De afgelopen dagen was het busverkeer verstoord door vakbondsacties. Maar er is nu een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Wie vandaag en de komende dagen van aarschot naar Leuven of Brussel wil via de E314 kan mogelijk in een lange file belanden. Oorzaak zijn de laatste werken voor de aanleg van de spitsstrook. Daardoor zal het verkeer geregeld op sommige plaatsen maar over één rijstrook kunnen. En dat kan ook tijdens de spits gebeuren. Wanneer de spitsrook opengaat is nog niet bekend. In winter was er gisteren, gisteren de jaarlijkse vechthoendershow. Liefhebbers uit het hele land toonden er hun vechthalen. Die werden vroeger gekweekt voor hanengevechten, maar die zijn al lang verboden in ons land. Daarom worden die dieren nu gekweekt voor tentoonstellingen. Danny van einde van de Belgische vechthoenderclub. Die hoenders zijn door de geschiedenis... eigenlijk een beetje in de vergethoek geraakt... omdat we ze niet meer mogen gebruiken om te vechten... Dan willen we die toch in stand houden, omdat er een heel deel patrimonium bij is van België. We hebben mooie rassen. En als we ze nu niet kweken voor in een tentoonstellingshok, dan verdwijnt het gewoon. Voetbal. De wedstrijd tussen RWDM en Eupen is gisteravond vijf minuten voor het einde stilgelegd... nadat supporters van RWDM vuurwerk op het veld hadden gegooid. Het stond toen 0-1 voor Eupen en er braken ook relletjes uit. De supporters zijn niet tevreden over hoe hun ploeg speelt. De wedstrijd zal later zonder publiek uitgespeeld worden. Eerder gisteravond hebben OH Leuven en anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Een mooie prestatie voor OHL, maar Ewoud Platings had op meer gehoopt. Ik denk dat we op zich mogen tevreden zijn dat we een punt halen en zeker ook de manier waarop. Maar langs de andere kant is die goal die valt, uh, ja, een voorzet die binnenwaait. Um, en voor de rest buiten die, die bal die ik van de lijn haal, was het, ja, waren er nu ook niet zo grote kansen. Dus voor mij persoonlijk blijf ik toch een beetje mijn ontgoocheld gevoel achter. Door het gelijkspel volgt Anderlecht als tweede nu al op acht punten van leider Union. OHL blijft veertiende. Eerst nog regen na de middag droog met opklaringen. Er staat een krachtige wind met druk tot 90 km per uur. En het wordt zacht met temperatuur tot 10 na 11 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws. En als je meekijkt in de app van Radio 2, dan kun je zien dat onze camera, die onze vrt -tour filmt, dat die ook een beetje aan het schudden is. Hopelijk houdt dat ding het een beetje. Mona, goeiemorgen. Goeiemorgen. Heel veel wind overal. Ja, inderdaad. En dat zorgt voor problemen. Hè? Richting Brussel op de A12 in Meissen, daar ligt nu een omgewaaide boom op de rechterrijstrook. Ook al wat file rijden naar Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Rotselaar. Op de E40 tussen Bertum en het parkeerterrein in Everberg. Daar ligt isolatiemateriaal verspreid over de weg, dus dat is ook gevaarlijk goed uit. Kijken. Dan op de buitenring rond Brussel in Woutersbrakel. Daar is de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Goed uitkijken. Wat trager rijden richting Antwerpen met 10 minuten vanaf Frans. Een half uur veel rijden op de Antwerpsring naar Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Nog veel rijden op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom tussen Ekeren en Antwerpen-Haven. En op de A11 van Brugge naar Antwerpen, daar staat een vrachtwagen dwars over de weg. En daar kan je niet voorbij. Maar wat een zotte maandag, jongens. Oei, ja. Let op.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 Altijd zeker. Tot en met 31 januari zijn het de laatste soldedagen bij Ino. Profiteren van min 20% extra korting op het selectie reeds afgeprijsde artikelen. Voorwaarden in de winkel en op ino.be. Ino for you.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 Is, brother. It's a drag, it's a boy It's sweet and such a pity To be looking at the porn Not looking at the sun What do you mean? You've seen one crowded Polluted thinking town To be a town's warm and sweet, sweet. sweet Summer set up, the summer set Get tired, you're talking to a tourist Whose every move's among the purest I get my kids above the waistline, sunshine One lighting back up makes the heart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 One Night in Bangkok van Murray Het is 20 voor 7. Dave Patrick Mancini. Goedemorgen, Peter, Mona, Kim, Charlotte. Groetjes vanuit een zacht onstuimige tongeren. Het is overal redelijk zacht onstuimig. Zacht mm. onstuimig? Sorry. Ja, ik denk ook aan andere dingen dan storm. Onstuimig? Ja, Gisteren ook op VRT. Kamp Waas. Als je dat nog niet kent, is het waanzin. Er zijn mensen die zich vrijwillig opgeven om stage te doen met de Special Forces van ons Belgisch leger. Heel zware proeven krijgen ze. En er is één man bij, die heet Youssef. Youssef die lacht altijd en zei vorige week: Pijn, dat is uh, fijn met een P. Dat is niet waar, van allemaal zeer. Maar gisteren moest hij zijn grenzen verleggen. Die moest in Marschledam, Dam in de Ardennen, ja, het centrum van de paracommando's, moest over een heel smal bruggetje van ongeveer 10 meter in een gigantische hoogte en de mens heeft hoogtevrees. Maar jongen, ik had zoveel respect en ik heb nu geen hoogtevrees, maar ik was wel aan het meeleven. Geniet nog even mee hoe hij erop reageerde. Momentje, we gaan het even opnieuw doen. Geniet nog even mee hoe hij erop reageerde, ja. Peter, de munt. <laughs> What the fuck? Zit jij mee bezig, maat? Wat is die aan het doen? zieke zot. Voilà. Vas-y, relax. Vas-y. Ja, dat was een Franstalige paracommando. Oh. Dus, ja, wat een waanzin. Hè? Ik heb net de beelden gezien en ik heb zelf hoogtevrees. En zelfs van naar het beeld te zien krijg ik zoal kriebels in mijn onderbuik. Zo. Aanrader, kan je herbekijken op VRT Max. Oh. En binnenkort ook op VRT Max. Oh, We hebben jullie iets nieuws, lieve mensen, maar echt zo goed. Want Bart Peters, ook een soort paracommando van de muziek, ja, heeft ons een nieuwe versie gemaakt van Swimming in the Pool. Alleen met stemmen. Zeg maar a cappella. La. Leert maar al van buiten. A cappella. Je hoort het de volgende weken nog veel. Er is een nieuwe versie van een hit van bij ons met alleen maar stemmen. Want de stem dat is toch het mooiste instrument dat we gekregen hebben van ons. Vader en moeder, geef toe. Dat is waar, de eerste a cappella la ooit, straks om kwart voor acht bij ons met Bart Peters. Zullen we al een klein stukje laten horen? Ja. Geniet al even mee. zwemmen in de pool wordt zwemmen in de zee trouwens zwemmen in de zee, Dan gaan we zwemmen in de zee. Ons twee vissen in het water, Zarifazen. en gaan we zwemmen in de zee. De rest hoor je straks allemaal rond kwart voor acht, a cappella Het is nieuw het is met Bart Peters vanmorgen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. de nationale goedemorgendag. Waar heb jij die affiche hangen van de nationale Goeiemorgendag? staat op radio2.be van morgen. Dan is het voor echt de eerste officiële nationale Goeiemorgendag, erkend door de Verenigde Naties. U hebben we intussen ook meegekregen. Ja, ik heb het mailtje nog gezien. Ja, of laat dat jouw Goeiemorgen laten horen en zien in Vlaanderen. Doe dan ook nog iets feller dan anders. Waar en hoe doe je dat? Deel het gerust in onze app van Radio 2. Maar jouw vriendin van Radio 2 is misschien in jouw buurt vanmorgen, want... Ja, maar ja, Margot van de Regio zit gewoon netjes in de notenhoek. Het is Margot van de ja, auto. Ik hoop het, ja. Margot, Margot ja. Ja, lukt het allemaal? Want ja, hoe is de situatie qua storm? Ja, ik zit hier in een straat waar heel veel bomen staan. Dus het lijkt mij even veilig om gewoon in de auto te blijven zitten. Want ja. het is geen weer om uw hond door te jagen. Ja, maar wel <laughs> om een Margot door te jagen. Je gaat en dan. Oh, weer ideale dag op. Je gaat heel Vlaanderen rond Margot. Vertel. Ja, wel, mijn koffer, misschien kan je het wel zien hier achter mij, die ligt vol met banners. Banners van 10 meter lang, met de mooiste boodschap ooit op, namelijk goedemorgen. En ik ga die over heel Vlaanderen rondhangen. Dus misschien ook bij jou. In de buurt, want ik ga naar Keerbergen, naar Temse, naar Calo, naar Beringen en naar nog veel meer plekken. Allemaal om de mooiste boodschap ooit te verspreiden. Dat kan het de hele dag volgen op Radio 2, maar straks over een uurtje dan horen we je en zien we jou al in Keerbergen als je er geraakt. Het is, het is echt wel een gedoe op de weg ook, ja, allemaal. Echt voorzichtig ja, zijn, hè Margot? Ja, zeker. vrouw, jongen, en dit, nog maar net genezen van die ribben en zo. Oh. Wauw. Maar goed bezig, Margot. Echt wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar en wanneer laat je jouw goeiemorgen? horen en zien. Vier mee met de nationale Goedemorgendag. Ik weet niet wat jou zo veel heeft gebracht. Als ik jou zie s avonds bij het park.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 Op 4 in de Radio 2, top 30, stick season van Noah Kahan. Ja, goedemorgen hoor, Geet van Brussel, die gaat uh, naar Dubai, kan niet echt mede met hem, dag morgen, jawel, gewoon even een uh, goeiemorgen zeggen tegen de Dubai'ers. Goedemorgen. morning, Dubai, bye bye, kan allemaal. <laughs> Dit is Dansen die op maandag, Bobby Brown, too, can play that game. Goedemorgen. Stay with me, but if you want to leave, your things, all of Why you fail to realize that you might not ever get another try Girl, sing about it before you me. Your got a brand new swing If you wanna do your own thing, I hear what you're saying You can play that You can play that game, en ik heb ooit gevochten met deze man. Luister eens. Huh? Ik ben Matthias Kassen. Ja. En wat ik als Judoka het liefst wil horen, is het geluid van mijn tegenstander zijn rug die de mat raakt. Dan iets in het Japans. En dan op het podium: Maar anders luister ik graag naar Sporza Daily, een podcast waarin Johan met de penningen dagelijks een prangende sportvraag behandelt. Elke werkdag om 16 uur in de app van VRT Max.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 Kom aan, dat verdient wel een beetje meer love. I love, it, I love it. Voilà. Bereken in 5 minuten je prijs op belfiusdirect.be. Raadpleeg de infofiche van de autoverzekering en de actievoorwaarden op belfiusdirect.be/kilometerverzekering. Voor Boer mijn boerenbruin alstublieft. Gesneden, madam? Nee, he, gezaagd. Die heeft precies niet goed geslapen en dan ga je maar beter naar beter bed. Nu met kortingen tot wel 50%. Er is zeker een beter bedwinkel in jouw buurt. Beter slapen begint bij Beter Bed. Ook open op zondag. Wow! Weer een ongelooflijk stunt van Hey! Yep, want met de Hey Boost verdubbelt je data na 1 jaar van 20 naar 40 gigabyte. En de prijs? Die blijft 15 euro per maand. Wow! dubbele data! Dan kan ik nog meer kattenprofielen volgen. Dubbel miaukjes. Switch op hetelecom.be en krijg altijd het meest ongelooflijke aanbod op de markt. Heem maakt gebruik van het Orange-netwerk.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 En hoe klinkt een a cappella versie van een wereldhit van de grote Bart Peters? Dat maak je straks mee. Je maandag die gaat goed beginnen. Goedemorgen. Elke dag fel voor twee VRT Radio 2. Het is 7 uur, belangrijkste nieuws van morgen, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Door storm Isha waait het krachtig vandaag. En Ron DeSantis is geen kandidaat meer voor de verkiezingen in Amerika. Hij was de grootste tegenstander van Donald Trump. Er wordt nog altijd gewaarschuwd voor stormweer. Nog tot vanmiddag geldt er code geel. Er zijn drukwinden tot 90 kilometer per uur mogelijk. De felle wind heeft hier en daar al schade veroorzaakt. In Bambrugge bij Erpenmeren in Oost-Vlaanderen is een deel van een gevel van een huis dat gebouwd wordt omgewaaid. En in Brussel is een schoorsteen omgevallen door het dak. Uit voorzorg zijn verschillende bossen en parken afgesloten. En in Oostende zijn de strekdam en het Staketsel dicht. Het is ook hevig aan het stormen op de Britse. De eilanden. Op sommige plaatsen zijn er rukwinden van meer dan 130 km per uur. Ivan Olivier, hoe is het daar nu? Wel, in de Republiek Ierland zitten bijna 200.000 gezinnen zonder stroom. In Noord-Ierland deel van het Verenigd Koninkrijk gaat het om bijna 50.000 gezinnen. Maar ook in Engeland en Wales zijn er stroomonderbrekingen met gevolgen voor onder meer het treinverkeer. Vanwege de storm, die heeft de naam Isha gekregen, zijn ook tientallen vluchten geannuleerd en zitten duizenden passagiers vast op luchthavens. En op verschillende plaatsen aan de westkust van Engeland is er ook gevaar voor tornado's. De kerncentrale van Sellefield in het noordwesten van Engeland is stilgelegd. In in Antwerpen is er afgelopen nacht een aanslag gepleegd in een appartementsgebouw. Een voordeur en de gang raakten zwaar beschadigd, zegt Willem Michon van de politie. De plaatsen konden vaststellen dat de toegangsdeur van het appartementsgebouw vermoedelijk geforceerd was. En dat de onbekenden een explosief, mogelijk zwaar vuurwerk tot ontploffing hadden gebracht... in de gang van het appartementsgebouw voor de toegangsdeur van één appartement...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 weinig stemmen krijgen en stopt hiermee. Ik kan niet vragen supporters om hun tijd time and en hun resources te doneren als we geen duidelijke weg naar de overwinning hebben. Daarom stop suspending mijn campagne. Er is bij de Republikeinen nu nog één andere kandidaat die tegenover Donald Trump staat en dat is Nikki Haley. In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen RWDM en Eupen stilgelegd nadat supporters van RWDM vuurwerk op het veld hadden gegooid. De supporters hadden vooraf ook gezegd dat ze dat zouden doen omdat ze niet tevreden zijn over hoe hun ploeg speelt. Damien Beitenbier van RWDM vindt het jammer dat dat gebeurde. Ik begrijp dat de supporters boos zijn. Ik denk dat deze reactie is niet de juiste is. Dat is echt spijtig. Ja, nu moeten we ook met het bestuur afspreken om met de supporters te communiceren en te, te hopen dat het zal nooit op het moment dat de wedstrijd stilgelegd werd... had Eupen 0-1 voorsprong... en moesten er nog vijf minuten gespeeld worden. De wedstrijd zal later zonder publiek uitgespeeld worden. En de hockeymannen, de Red Lions... hebben het Olympisch kwalificatietournooi gewonnen. In de laatste wedstrijd versloegen ze Spanje met 2-3. De kwalificatie voor de Spelen was wel al sinds vrijdag zeker... na de overwinning tegen Zuid-Korea. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Vorst zijn 35 personen geëvacueerd uit een gebouw... omdat er scheuren in de muren waren ontdekt. En in Leuven vragen de zwemclubs de stad om eindelijk werk te maken... van meer zwemwater. Ze vragen een 50 meter zwembad. Vanmorgen trekt een regenzone over onze provincie. Na de middag wordt het droog met brede opklaringen. Er staat een krachtige wind met terugwinnen tot 90 km per uur. En het wordt zacht tot 11 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Ja, door de wind, door de regen, er is heel wat aan de hand. Mona, vertel eens. Oei, we hebben Mona nog niet. Kan gebeuren natuurlijk. Hallo Mona, kun je me horen? Zullen we zullen gewoon even beginnen. Als je ons hoort, Mona, pik gewoon even in. Maar je moet nu al vertragen richting Brussel op de E40 vanaf afliegen. 10 minuten extra daar. En op de A12 in mei is ook een ongeval door een ja. omgewaaide boom. Ah, daar ben je, Mona. Ja, die omgewaaide boom. Ik zat aan de boom. Ja, <laughs> doe maar verder hoor, dank je. Ja, die verspert daar de rechterrijstrook. En dan op de E19 naar Brussel 10 minuten aanschuiven vanaf Peutie. Op de E314 zijn dat er 20 tussen Tieltwingen en Wilselen. Op de E40 ook een kwartier aanschuiven tussen Haasrode en het parkeerterrein in Everberg. Want daar ligt heel wat isolatie. Die materiaal over de weg verspreid En dan nog wat langzamer rijden op de E411 vanaf Overijse. Op de buitenring rond Brussel is in Woutersbrakel de weg volledig versperd. Daar staat nu een brandend voertuig. Ook wat rijden op de binnenring... van groot tot de werken in Veelvoorde. Dan verlies je 10 minuten op de E40 naar Gent... tussen Wetteren en Merelbeke. Traag rijden richting Antwerpen met een lange file op de E313. kwartier verlies je daar al vanaf Massenhoven. Meer dan een half uur file rijden op de Antwerpse ring naar Gent... tussen Merksem en de Kennedy... Een kwartier veel rijden op de A12 naar Bergen op Zoom tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Haven. Op het knooppunt Mechelen-Noord, voor wie van de R6 uit Mechelen komt en de E19 naar Brussel op wil, daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Er komt ook net nog een ongeval binnen op de R4 de ring rond Gent van Zway de richting Merelbeke ter hoogte van Merelbeke. Daar moet je dus goed uitkijken. En op de A11 van Brugge naar Antwerpen, daar staat nu een vrachtwagen dwars over de weg en daar kan je niet voorbij. Tjeroze, jongen, dat Gelukkig zometeen het nieuws van een push, maar echt zo goed push Peter en Kim. Radio. Three good years yes. to the tank, king, No permission that I mention Don't pay him any attention Cause you had your turn And now you gonna learn Beyonce. Leer dat maar even uit je hoofd al. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Ja, het is vandaag 22 januari. De dag dat je hoort op radio. Het weet dat de storm Isha er is. Er zijn bomen aan het omvallen. Als er bij jou iets gebeurd is dat we moeten weten, deel het even in de app van Radio 2. En gisteren ook prachtige beelden. Die Wereldbeker veldrijder in Benedorm. Dus Dine Wout van Aert heeft dat gewonnen. Oh. Maar op een bepaald moment is er een beeld. Koersen, koersen, koersen. En flop! Een zadel vliegt van zijn vloer, Verloofelijk, oh, oh. hè. He? Wie heeft dat opgevangen? Dat vraag ik mij af. Wie heeft dat zadel nu? Ah ja, ergens in benen. Maar vooral, man, rij dat maar eens ver. Met zo'n zo staaf in je... Nee, ik denk niet dat die staaf in zijn... Uh... Ah, Zou niet zijn... Uh... Nee, de poepen? Nee, het, het was nog kort, en... <lacht> Ja, man. Ja, maar het was pittig, denk ik. Ja, ja ja, het was nog eventjes, maar het was... Ja. Allee, het is niet ideaal. Het was niet de hele nee, rit. Goed gedaan. Wout van Aert, eindelijk weer eens gewonnen. Mooi, hoor. En dan dit verhaal, daar ga je over praten vandaag. Van hoe kan een kat twee maanden verdwijnen en dan 130 kilometer verder gevonden worden. Ja, dat bijzondere verhaal. Zie op VRT Nieuws. En de hoofdrol is voor kat Doortje uit Roeselaar in West-Vlaanderen. Ja, kijk even mee, want daar is het baasje van Doortje, Fran de Deurwaarder uit Roeselaar. Goedemorgen Fran. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We zien Doortje hier op dit moment ook liggen, zo met een strakke ja. blik. Zeg maar, wat heeft Kat Doortje nu allemaal meegemaakt? Ja, dus dat weten we zelf ook niet. Um, Mocht ze kunnen praten, dan zouden we het graag weten. Maar ze um, ja, is begin november uh, bij ons thuis weggegaan. Plots, normaal gezien komt ze iedere ochtend binnen, plots niet meer. Uh, we zijn haar gaan zoeken, um, overal gezocht, gevraagd aan de buren. Um, en dagen, weken, maanden verstrijken en ze komt maar niet thuis... Ze hadden de hoop al een beetje opgegeven tot plots zaterdag ik een telefoontje krijg uit Nijvel. Uh, we hebben je kat gevonden. Natuurlijk helemaal onverwacht, helemaal verwonderd. Uh, heb ik ook al even gevraagd van, hebben jullie een foto om dat te bevestigen? Want ik geloof dat precies toen niet helemaal. Mm -hmm. En effectief uh, op die foto zeggen we meteen dat ons doortje was. Uh, en zij is dan ook maar meteen gaan halen. Maar jongens, dus, uh... maar hoe raakt een kat 130 kilometer verder? Fran? Geen idee. We kunnen alleen maar denken dat ze mee op een vrachtwagen is gesprongen of zo, maar ja, ja. we hebben echt geen idee. Wauw, en je wist zeker dat het jouw kat was. Hing er een bandje aan, gechipt? Hoe zat dat precies? Ze was effectief gechipt, en dat is ook uh, hoe ze haar teruggevonden hebben. Uh, dus de chip was dan uh, aan mij. Ja. En daardoor hebben ze mij kunnen bellen. En wisten we heel zeker dat het Doortje was. Maar toch, op die foto, dan herken je je kat toch meteen. Maar zeg maar, hoe was die hereniging met de Poes Doortje? In de auto was het wel onwennig. Je hebt ze heel veel gemiauwd, oh. Maar eens thuis uh, was ze dan meteen terug. Uh, op haar vertrouwde plekje veel knuffelen en uh, haar vertrouwde zetel gaan liggen, dus heel fijn. Wat een goed verhaal, maar vooral Doortje. Is dat van, van Doortje, van FC de Kampioenen? <tie> Natuurlijk. <tie> ja, ja, zeer zeker. <tie> ja, maar, ja maar ik zie niet echt een brilletje ofzo. of zo. Uh, waarom noem je al je kat Doortje, Fran? <tie> uh, alle huizieren zijn, uh, zijn aan FC de Kampioenen gelinkt. We hebben een konijn gehad. Maurice werd momenteel een vogelpiko. <laughs> dus, uh... Als een zotte vogel. <laughs> Heerlijk. Fran de deurwaarder. 130 kilometer. Maar herenigd in Roosendaal. Heel mooi gedaan. Ja. Dankjewel Fran. Groeten aan Doortje. Ik, het, uh... Ik zit hier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 Sterren zagen Moet ik nu maar aan een vreemde vragen En ik was al gevlucht naar een andere stad Maar ik weet niet wat ik had verwacht En ik hoor aan je stem dat je nu met haar bent Waar ik vorig jaar nog was Dat had ik not honey Maxim en Emma Heesters, dat hadden wij moeten zijn. Ja, Maxim die uh, zondag... Nee, zaterdag was het. Op de Gouden Kaas toen aan het schitteren was. Meisjes worden zot als hij voorbij komt. Echt ja, een, een ja, prachtige gil. Dat is ook een mooie jongen. hè? Zeker wel. Zeg, uh, trouwens vandaag Belgisch weer. Hè, met minder koud en regen en heel veel wind. En heel Belgisch. Want vandaag begint de Belgische muziekweek. Of week van de Belgische muziek. En daarom hebben we iets nieuws. We hebben een acapella. Dat zijn versies van enorm grote hits. Vandaag van Bart Peters, met alleen maar de stem. Ik ga al even een stukje laten horen, om je Johan te maken. Het gebeurt over een klein half uurtje. En het zal ongeveer zo klinken. We zwemmen in de zee. En gaan zwemmen in de zee. Je hoort dus alleen maar stemmen, hè. Als twee vissen in het water. En gaan zwemmen in de zee. En straks is het ook met beeld. Het ziet er fantastisch uit. ja hoor. En hoeveel stemmen? Fiets. Uh, das, uh, ik dacht. Uh, ja, met die van Bart bij een stuk of 5, dacht ik. Oh. Ja, ja, goed gedaan. Eko, Eko, het zijn Solden bij Ego. Profiteer van 30% korting op je nieuwe keuken en 5 jaar garantie op je elektro. Nu zondag open. Beste saloncondities.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 Met de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen dag Valérie uit Gent. Hallo. Dag Valérie. Waar vier jij morgen de Nationale? Goedemorgen dag Valérie. Uh, voor de koffiezet. Oh, dat is een goed idee. Ja, top. Voor de koffiezet. Thuis, thuis of op het werk. Het uh, uh, uh, is nog, het is nog. Ja. Oké, okay, maar dat is goed. Want nu sta je vooral klaar om mee te spelen met Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden krijg je een exclusieve morgen Morgenmok kan je gebruiken voor je koffiezet. Snel spelen en passen als je het niet weet. We beginnen vandaag met de K. Welke K is een gemeente aan zee waar Gert Verhulst misschien ereburger wordt? Uh, Welke L is een Aziatische snack gevuld met groenten en vlees? Lumpia. Welke M is de druilerige werkdag na het weekend? Maandag. Welke N ontbreekt in de naam van het sportpaleisfeest Back to the 80s, 90s en... Niddy. Oh, dat vlotjes hoor. Goeie van een maandag. We kan natuurlijk kokseiden. <lacht> Daar gaat die Ereburger worden. Een Lumpia. Oh, lekker. Ja, goed zo. De druiler gewerkt na het weekend is vandaag maandag. Punto ja. komt! Maar je hebt er een goede van gemaakt Je hebt gewonnen. En back to the 80s, 90s, Enlys. Dat is op 30 maart in Sportpaleis. Heb je al kaarten? Uh, uh, ja, natuurlijk heb ik al kaarten. Ja, oh, dat is een juist antwoord. Goed gedaan, Valle. Geniet ervan. <lacht> Speel morgen zelf mee en win jouw goede morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. Okay. Kom maar! in the Street van Mick Jagger en David Bowie. Hij gaat straks sowieso dansen, want dan komt er. Hoe Goed gezongen van die gast. <lacht> Subaru, safe, fun, tough. Ik denk iemand die sowieso zou kunnen meedoen aan Kamp Waas, dat is onze weerman Bram Verbrugge. Sowieso. Nee. Bram. Oei, niks voor jou? Ja. Wow, ja, ik herkende het zwembad heel goed. Hè. Gisteren in de aflevering, dat is het zwembad waar ik ook vijf jaar lang baantjes heb in, in moeten trekken. Ook in ben dan ik, ben ik voor een stukje geweest, ja. maar uh, niet nie als kandidaat para commando natuurlijk. Ah, weet jij maar, dat trouwens? Ja. Want ik vroeg me af, die test in het begin met het zwembad, dus ze moesten baantjes trekken en dan uh, kleren aandoen in het water. Wat voor mm -hmm. zin heeft dat als ze hun kleren nog moeten aandoen in het water? Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Nee, maar we, we hebben inderdaad wel in, in het leger een aantal proeven. Eh, zwemmen aan met kleren, eh, omdat dat het extra zwaar maakt natuurlijk. Ook poppen opduiken met ja, dat... kleren aan. En zelfs zwemmen met een wapen op de, op de rug. Dat zijn dingen die we daar af en toe moesten doen. Ja, dat toch... ja loodzwaar, loodzwaar. Wat een job. Ja. Oké, okay, maar gelukkig ben je nu weer man. Dat is iets rustiger. Ja. Wat krijgen we vandaag, ja. Bram? Wel ja, welkom in de Belgische herfst. We krijgen regen en wind vandaag. En vooral die wind die speelt ons toch wel parten deze ochtend. Forse rukwinden met windstoten tot 80 of zelfs 90 kilometer per uur. Nu, in de loop van de dag gaat die wind een beetje afnemen. Na de middag hebben we nog windstoten van 50 tot 70 kilometer per uur. Op dit moment veel wolken overal en af en toe krijgen we regen. Maar het gaat geleidelijk aan ook wat droger worden. Met straks vanaf de kust ook een aantal mooie opklaringen en misschien nog een enkel buitje. Maar dus het wordt beter straks met minder wind en meer zon. Heel zacht weer vandaag met een graad of 10. Vanavond en vannacht droog weer, vrijwel helder weer. Minima in Vlaanderen en Brussel van 4 tot 6 graden en nog altijd vrij veel wind. En ook morgen ja, gaan we die wind toch nog wel goed kunnen voelen. Windstoten tot uh, 70 km per uur. Starten doen we morgen droog en we krijgen ook nog een paar mooie opklaringen. Maar na de middag krijgen we opnieuw regen van west naar oost. We halen een graad of Negen. Woensdag draaien we dat dan op. Dan om liever, dan starten we droog. Uh, nee, sorry, dan starten we regenachtig. Maar na de middag wordt het dan droog. En dan 11 graden. En donderdag draaien we dat dan weer om. En zo, zo blijft het een tijdje op en af gaan. Okay. Eigenlijk de ganse week lang af en toe regen, veel droog momenten. En ook vrij veel wind. En wat is hij zei, een beetje herfst allemaal. Dus morgen de nationale ja. morgendag, Het zal een beetje nattig zijn. Dankjewel, ja, Weerman Bram. Mm -hmm. Ja hoor. En Amaradel om mee te zingen. Doe het luid, doe het luid is maandag. Peter en Kim WRT, Radio 2 I let it fall, my heart And Does it fail, you roast the clay Fire to the rain van Adele als die zingt, dat is altijd zo dramatisch, die vrouw. Dat is volgens mij een heel plezante is. Ja, maar ze legt daar gewoon zo heel veel gevoel in. Ik vind dat wel tof. Het zou zomaar een omschrijving van Bart Peter kunnen zijn. Die heeft zoveel gevoel gelegd in onze nieuwe a la Wat dat is? Je blijft luisteren, Je wil dat meemaken. Als je kan kijken, nog een voordeel. Zet de app open of live op vrt Het gebeurt straks allemaal. Intussen hey, iets voor half acht. Zo meteen hoor je het nieuws uit je buurt... Ja, Charlotte. Goedemorgen, er wordt gewaarschuwd voor het stormweer. Nog tot vanmiddag is er code geel. Er zijn rukwinden tot 90 kilometer per uur mogelijk. En op verschillende plaatsen zijn er al bomen omgevallen... en is er schade aan huizen. En in Amerika stopt Ron DeSantis zijn campagne... om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen... bij de verkiezingen dit jaar. DeSantis was lang de belangrijkste uitdager van Donald Trump... die opnieuw presidentskandidaat is. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit vlaams Brabant en Brussel... Het Bart Koster. Door het stormweer zijn op heel wat plaatsen in Vlaams Brabant vannacht afgewaarde takken op de weg gevallen. De brandweer is op verschillende plaatsen in onze provincie moeten tussenkomen. Ook in Brussel moest de brandweer enkele keren uitdrukken. In laken zakte een schoorsteen gedeeltelijk door een dak. Gisteren zijn in vorst 35 personen geëvacueerd uit een gebouw op de Brusselse Steenweg. Ze moesten het gebouw verlaten omdat er scheuren in de muren waren ontdekt. De bewoners hoorden het s'nachts kraken. Deuren gingen niet meer dicht, en stukken van de geel kwamen los. Mogelijk is een bouwwerf in de buurt, de boosdoener. Maar dat moet onderzoek nu verder uitwijzen. Er moet dringend meer zwemwater komen in Leuven. Dat vinden de vijf grote zwemclubs van de stad. Ze roepen het stadsbestuur op om eindelijk werk te maken van een 50 meter zwemmat. Want de clubs zitten nu met lange wachtlijsten. Jeroen Le Coeteren van de zwemclubs. Als we de capaciteit zouden hebben, dat makkelijk kunnen verdubbelen. Dus vandaag de dag komen er op onze wachtlijsten bij de zwemclubs duizendtal mensen in de wachtlijsten te staan. Bij volwassenen, kinderen, g-werkingen enzovoort. Er is een heel lange wachtlijst voor al die, al die werkingen. Wat wij even zien is dat we gewoon met de capaciteitsuitbreiding terug vol gaan zitten. Maar we moeten wel die stap zetten, dringend. Want die is al twintig jaar dat we erop wachten. En dat zou ik voor hem onder de aandacht willen brengen. In Lintre was er gisteren de jaarlijkse vechthoendershow. Liefhebbers uit het hele land toonden er hun vechthanen. Die werden vroeger gekweekt voor hanengevechten. Maar die zijn al lang verboden in ons land. En daarom worden de dieren nu gekweekt voor tentoonstellingen. Danny van Einde van de Belgische Vechthoendersclub. Die hoenders zijn door de geschiedenis eigenlijk een beetje in de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 met veel op hun eigen 16 en daar zullen we nog goede steden komen. En dan moeten we inderdaad die laatste passen, snelle combinaties en efficiënt zijn. En dat waren we vandaag net niet. Door het gelijkspel volgt Anderlecht als tweede nu al op acht punten van Leider Union. OHL blijft 14e in de stand. Eerst nog regen, na de middag droog met opklaringen. Er staat een krachtige wind. Met drukwinden tot wel 90 km per uur. En het wordt zacht met temperaturen tot 11 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag door via de app van VRT Nieuws. Ja, jongens, enorm, enorm veel problemen. Ja, goedemorgen. Dag Mona. Goedemorgen. Brand maar los hoor. Ja, richting Antwerpen al een lange file tot de drie kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Verder een kwartier vanaf Oelegem tot in Randst en vanaf Brecht. Meer dan een half uur file rijden op de Antwerpse Ring naar Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En in Merksem extra goed uitkijken, want daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Dan sta je een kwartier in de file op de A12 naar Bergen-op-Zoom. Tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Haven. Ook richting Brussel heel wat hinder. Um, een kwartier aanschuiven vanaf afligem, ook vanaf Semst en vanaf Overijsje. Op de A12 ligt nog steeds een omgewaaide boom in Meissen... op de rechterrijstrook Op de E314 een half uur bij tussen Bekkenvoort en Wilselen. Dat komt door werken op de pech en de rechterrijstrook die vandaag zijn begonnen. En dan op de E40 20 minuten aanschuiven vanaf Bierbeek. Op de buitenring rond Brussel is in Woutersbrakel... de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Verder op een kwartier file rijden tussen Waterloo en Tervuren. Op de binnenring 10 minuten extra in Halle Verder op 20 minuten van... Bijgaarden tot te werken in Vilvoorde. Vandaag ook grote hinder richting Gent. 35 minuten op de E40 vanuit Brussel vanaf Erpenmeren. En 10 minuten op de E40 vanuit Brugge vanaf Zwijnaarden. En dat komt allebei door een ongeval op de R4 van Zwijnaarden richting Destelbergen in Merelbeke. En dan tot slot hinder op de A11 van Brugge naar Antwerpen. Daar staat nog altijd een vrachtwagen dwars over de weg en je kan daar niet voorbij. De A11 is dus afgesloten ter hoogte van het knooppunt Knokken Heist, Rij via het rondpunt van de Verenigde Naties. Terug naar de A11 richting Brugge en neem daar de E40 richting Antwerpen. Touring elektrische boost nodig. Onze wegenwachters zijn er voor jou 24 uur op 24. Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleepworld met kortingen tot min 50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 Slaan, ons wakker. En ook jouw slaap, muziekjuffen Mieke. En nu allemaal samen. Want wat jij doet overdag is geweldig. Jij ziet het talent in elk kind. En ook al snappen sommigen er geen fluit van, jij ziet er wel muziek in. Oh, mooi. Ja, Mieke. Dankzij jouw kussen van Sleepworld ga je fluiten door het leven. Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker. Radio 2, jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen, morgen. Elke dag telt voor 2.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 Voor bon pries!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 J'avais demandé si l'histoire est d'un soleil, que j'avais espéré si l'histoire est d'un amour, que je croyais vivant si l'histoire est d'un beau jour, que moi, petit enfant, je voulais être mm -hmm. mm -hmm. heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais yeah. que la paix règne m'en être en ce soir de Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Ja, sorry, We waren even aan het afwijken, net waren we bezig. Sommige luisteraars gaan het misschien wel kennen. Um, dit liedje, hè, dat is van uh, de jaren zeventig. Maar blijkbaar, Les Popies hebben ook met Lenny Koer meegezongen. Ja, de Nederlandse zangeres. In Visite. En Kim die was echt aan het kijken als een koe naar een Nieuwe Staldeur. Ja, ja, als een koe naar een trein eigenlijk meer. En dan begonnen we over, over ouder Nederlandse tv-programma's. Onder andere de familie Knotts. Ja. Dat was zo goed. Nee, ook ja, nee, niemand? Ik niet, nee, nee. Nee, kijk, veel mensen in nu Ja, ja, ja, ja. ja Jullie begonnen ook te zingen. Allemaal... Uh, ja, saa. ja. <lacht> maar dat is voor straks. Dat is voor straks. Straks is er a cappella la voor de eerste keer. Bart Peters die is al aan het opwarmen. Wil je absoluut meemaken? Maar die is zich aan het opwarmen voor de nationale Goeiemorgendag van morgen. Waarop we nog harder en spontaaner Goeiemorgen zeggen. Om Vlaanderen positief te laten stralen. Ja, de affiche kan je nog altijd halen op radio2.be. Print ze af en hang ze op, morgen is voor echt. Maar de vriendin van de Radio 2 die kan je nu zien en horen in onze app. Want ze is overal. Margot, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik zie en hoor je nu ah, mooi binnen. Ergens in een school. Ja. Eh, in Vlaamse brabant in Keerbergen. Vertel. Ja, ik sta inderdaad in de middenschool in Keerbergen om onze fantastisch gigantisch grote Goeiemorgen-banner op te hangen. Die is tien meter lang en het originele plan was om die buiten aan de schoolpoort te hangen. Maar het is natuurlijk heel slecht weer, dus we hebben er iets beter op gevonden. Gooi even de Radio 2-app of VRT1 open en dan zie je hem hier achter mij blinken. Tien meter, gigantisch groot. Ik verschiet er nog elke keer van. Directrice Anne, waar hangt die precies? Wel, die hangt aan de balustrade van onze hal. En dus alle leerlingen die binnenkomen, zullen hem onmiddellijk zien. En hoeveel mensen gaan die ongeveer zien? Kan je daar een getal op plakken? Uh, we hebben 524 leerlingen en een vijftigtal leerkrachten. Dus dat is een behoorlijk aantal, denk ik. Hè? Heel goed. En je kan er ook echt niet naast kijken. Dat klopt, je kan er niet <laughs> naast kijken. Het, is eigenlijk, het was het idee van uh, leerlingenbegeleidster Ilse om die banner hier omhoog te hangen. Waarom wil jij zo de leerlingen is met de neus op de feiten op die goede morgen drukken? Ja, als je s morgens toekomt en met een goeiemorgen begint alles. Begint een goede dag, goeiemorgen. Dat is het begin van alles. Ja, en dan. Hoe, hoe loopt dat hier op school? Zeggen de leerlingen dat spontaan? Of kan dat toch nog altijd ietsje beter, Ann? Dat kan nog wel iets beter, ja. ja. Maar wij doen dat wel. Wij zeggen altijd consequent goeiemorgen. En soms krijg je een goeiemorgen terug. Soms niet, maar die tieners zijn ook nog niet altijd wakker om acht uur smorgens, <lacht> <Dat is> natuurlijk. <lacht> dus uh, wij blijven dat doen en wij blijven dat herhalen. Ja, maar het is effectief wel niet fijn als je er geen terug krijgt, hè? Nee, maar ja, dat is ook een deel van onze taak om onze leerlingen dat te leren. En uh, op die manier hopen wij weer een beetje verder te gaan op de Goeiemorgen. Oké, okay, voilà. En dan morgen is het onze nationale Goeiemorgendag. Dan kunnen jullie de leerlingen nog eens extra stimuleren om dat ook effectief te zeggen. Zeg, mag je hier mag je toch even blijven hangen, ik Blijven hangen van mij mag je heel de week blijven hangen. Oh. Zeker en vast. Oké, okay, van u ook directrice? Geen probleem. Oké, okay, heel goed. Dan ga ik nu intussen over naar de volgende stop. Want ik ga dus die banners van 10 meter in heel Vlaanderen gaan omhoog hangen. Ik ik heb er nog een drukke dag, uh, een drukke dag voor de boeg. Ja. Ik heb gehoord dat uh, die een jaar lang mag blijven hangen. Fantastisch, eigenlijk. <lacht> want het is elke dag Nationale Goedemorgendag. Bo, het is morgen allemaal. Bereid je maar voor, het wordt geestig. Waar en wanneer? Laat je jouw Goedemorgen horen en zien. Vier mee met de Nationale Goedemorgendag. Goeiemorgen. is blij hoor. Een goeiemorgen met Prins. Altijd natuurlijk. Kwart voor acht. Goeiemorgen. Morgen, morgen. Het gaat gebeuren, hè? we gaan voor het eerst a cappella houden. Maak dit even mee. En daarom is Bart Peter. Goeiemorgen, Bart. Goedemorgen. Ja. Peter en Charlotte en Kim. Goedemorgen. Ik heb hem dit weekend nog gezien uh, voor een vol sportpaleis, waar je, je enthousiaste zelf was. Dat was een goede show, hè? Ja, de Gouden Kaas, ik ben fan. Oh, waar, waarom zijn niet alle televisieprogramma's zo kleurrijk en zo grappig? Ja, en dat ging goed vooruit. Ja, ja. Het, was, ja, het was fantastisch. Maar Bart, we hebben jou gevraagd om een nieuwe versie te maken van een hit van jou, Swimming zo. in the Pool, van de radios. Met alleen maar stemmen, a ja. cappella. Dus. Ja. We gaan dan ook doen met een paar andere grote namen. Ja, dat is toch het mooiste instrument dat we gekregen hebben van ons moeder en ons vader. Je krijgt hulp van onze a cappella groep, maar wat heb je ermee gedaan met je song? Uh, mijn geamuseerd. Want nee, ik, ik had jullie project niet zien aankomen. Het is ook a cappella, hè? Het is niet a cappella. Het is a nee, cappella. Ja, -la. ja. Dus ze, Ik doe dat wel eens met mijn groep. Dan moeten zo echt u concentreren op uw partij enzovoort. En bij dit hebben we dat eigenlijk in principe ook gedaan. We hebben ons geamuseerd. Dat geloof je niet. Je kan ook veel dingen doen, zoals bijvoorbeeld, er is hier een beatboxer bij. Mm -hmm. Dat maakt het al direct een beetje groovy, al yeah. een beetje van deze tijd. En ik speel zelf ook uh, kazoo-trombone. Dat is eigenlijk gewoon een kazoo met pretentie. Ja, dus, <lacht> <lacht> dat betekent niks. En zowel bij het, bij het zingen, wat overigens heel snel ging, uh, als, als bij de opname van de clip. Dat, dat was alleen maar ons amuseren. Het is echt zo leuk, maar vooral omdat... Ja, hè, met alle respect, er is liefde voor muziek... ...waar artiesten dan songs van andere artiesten ja. doen. Maar nu ben je aan de, aan de slag mogen gaan met je eigen muziek. Zo. Ja. Heb je dan dingen gevonden waarvan je dacht van... Oh, ik wist dan niet dat dat er nog in zat. Ja, natuurlijk. Zoals de, uh, <laughs> dat, dat, dat je zwemming swimming in de pool ook in het Nederlands kunt doen... Dat heeft eigenlijk te maken met... We zijn nu al bezig met die lotto voor te bereiden. Dus soms blik je dan een beetje terug. We willen de volgende keer nog meer hits... Hè? En bijvoorbeeld swimming in de pool, dat blijkt een soort van. Ja, dat zit in het collectief geheugen. Amaii. Maar ik heb dat eens geprobeerd. En je kunt dat dus ook in het Vlaams zingen. Ja. Dat, dat, gaat, dat gaat. Je kan dat ook, dat gaat dan merken, dankzij jullie weet ik dat. Je kan dat ook a cappella zingen. Ja, zeker wel. Zwemmen in de zee. Het staat klaar. We gaan ervan genieten. Je hebt er hard aan gewerkt. Ik ben zo tevreden. Lieve mensen, als je kan meekijken, doe de app van Radio 2 open of live op VRT1. En vertel ons even wat je ervan vindt. Uh, welk gevoel je erbij hebt. Het is een wereldprimeur met de zegen van de paus en Bart Peters. Het heet Zwemmen in de zee. Het is de a cappella la versie. Het is de eerste keer. Oké, okay, we gaan hem doen. We gaan hem doen. Aaduut de leraaduut Klachten liggen in de Bam. duinen, liggen naast gras. Lachen liggen naast mijn Bam. schaap, liggen in de duinen. En terwijl ze lacht de bruine, vergeet maar ik weet niet wat. Vroeg ik droog hou ah. je van nacht. Ja, hoe bedoel je, wou ze weten? -we -of vroeger vroeg, waar ga je ba -ba met me mee? Weinig kans op alle beten. Gaan we zwemmen ba -ba Hindus. in de zee, zwemmen in de zee. Dan gaan we zwemmen in de zee. Als twee vissen in het water. En gaan we zwemmen huh. <-Robertolution> <plasterboard> in de zee. we zwemmen in de zee. naar beneden. This <laughs>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 Ja, ja, ja Bart Peters, wauw. Ik ben er zelf super blij mee. Maar ja, we zijn zo blij met jou. Want de eerste a cappella la. Hier bij Goedemorgen Morgen. Alleen maar stemmen met Bart Peters. Zwemmen naar de zee. Je hebt het naar een soort Bartstronomisch niveau getild, Bart Peters. <lacht> het is zo goed. Ik, ik, ik had hem zelf niet zien aankomen. Ik ben blij met jullie idee. Ik, ja, ik vind het echt een, een aanrader. Ik mag dat ook aan alle collega's aanraden. Van, zeg, Do it. uw liedje klinkt heel fris als er alleen maar stemmen bij komt. Dat is Eigenlijk, dat is eigenlijk gek hè. En dat in de week dat je een Lifetime Achievement Award krijgt, dus je gaat nog niet met pensioen. Dat is toch goed, hè? Uh, ik ben ook heel blij inderdaad dat in deze week dat er zo nog frisse nieuwe dingen gebeuren. Want dat lijkt zo bij een lifetime achievement te worden. Nu is het wel klaar. Ja, gaan we niet doen. Nee. Nee. Ja, niet doen. Ja, Reacties van luisteraars zijn indrukwekkend. Ja, ik ben er heel gelukkig van geworden ook. En ik ben niet alleen. Tom Nelis uit Hamme zegt bijvoorbeeld gitterende versie. Annie van Toerenuit. geweldig. Mira Jochems zalig. Bart Peters en alle a cappella Dat is natuurlijk een moeilijk en lang woord. Liefke Zegt Bart Peters, a cappella op een maandagmorgen. Hoe goed is dat? Een fijne dag, de mijne is alvast goed begonnen. Ja, die stemmen van onze a cappella la groep, dat is de groep Impact, studenten van de Academie in Gent. Prachtige mensen. En Ingrid Mank, singer-songwriter, die heeft dat allemaal in orde gebracht. We hebben het hier gefilmd. Het is, ja, ik ben zo blij. Er was nog iemand die iets wou zeggen trouwens. Um, dat is een luisteraar. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Goedemorgen mevrouw. Wat vond u van de a Cappella la versie van Bart Peters Zwemmen in de Zee? Uh, ik heb er eigenlijk van genoten, ik ken het vrij goed. Maar uh, uh, toch gelukkig dat hij professionele mensen heeft laten meezingen. Want zelfs ja. voordat ik mee deed, dan was het echt verloren. Verloren, zweer het. Wie is dit, Bart Peters? Dat is ons <laughs> ah, dus moeder. <laughs> dat is ons <je> moeder, die is uw moeder. Dag. Dat is, is mogen zus. <laughs> Mama zus, goeiemorgen. Lieve moeder, goeiemorgen. Jongen, jong. is jongen. Jongen, was Zit die jongen? Oh. Maar, ja, ik ben altijd vrij verhoog wachten, maar jij ja. zo verhoog, oh garme, wat, wat ja. nu? Ja. We zijn jullie? nu van huis? Ik ben, met Jasper gekomen. ik ben met Jasper gekomen, de man van Winnie. Ah, dat is goed. Ja, ja voor alle veiligheid, hè. voor alle zekerheid want ik had dat ook kunnen vriezen ja. en zo. Hè. Alhoewel, dan, ja, moet, dan ja. moet je geen zomers liedje maken, want we zijn in de zee, dat is eigenlijk een beetje een zomerliedje. Ja. Dus dat is de sneeuw en zo, dat is voorbij nu. Oh. Ja, ja. ja maar helemaal, maar de wind is er nog helemaal. Dat zeg, heb maar, ik ook niet gedacht, maar goed. ja. Dat zijn jonge mensen van het conservatorium van Gent. Hè? Ja. Maar ja? Hoe, hoe schoon dat die kunnen zingen. Schoon. schoon. En ik ben zo gelukkig als er Nederlands klinkt uit hun mond. Hè? Oei, oei, oei. Ik heb nooit Ik mag niet <lacht> in dekkels zingen van thuis. Je niet zingen van thuis. <lacht> ja, nee, je, je verstaat wat ik bedoel. Hè? Ja, ja, ja. Dus, dus je vindt het in het Vlaams beter dan de versie van de radio's van Swimming in the Pool. Ja. Ja, bij dit liedje is dat nu niet zo duidelijk, maar ik ben heel blij dat die stappen gekomen is, hè. Kijk. Dat je ooit, dat je nu in het bent. Ja. Ja, het is toch goed? Ik denk dat jij je zakgeld verdiend hebt voor dit weekend, Bart Peters. Vond je in orde. Absoluut. Mama, Bart Peters, zus, dankjewel om even met ons te bellen. En nog een heel fijne ochtend, hè. Dankjewel, je wel. Ga een kopje drinken. Ja. Ja. Dikke kus. Ja. Lieve moeder. Dikke kus. Mooi. Morale. Je gaat dit oh, nog my, veel meer horen. Wat? Ja. hè? Oh. Dacht we bellen even met de mama. Ja. Maar is dat nu prut in je ogen of ben je nu ontroerd omdat de mannen? Mama... Nee, het is vroeg in de morgen voorbij. Ah, dus... ja, ja. Maar ik, ik ben altijd blij dat, dat ik als moeder hoor. Eh, wel, ik ben ook blij dat ze hoor. En, en die heeft altijd een, een, een stevige mening klaar. Hè? Duidelijk, ja. Heel tof. ja. Dus stop met dat, Engels. Ja. Het is al lang geleden dat ik ermee gestopt heb is... Ik ben er al een tijd mee gestopt, hè. dus op zich, ik heb naar ons moeder geluisterd. Ja. Gelukkig, ja. altijd luisteren naar de mama. <laughs> Bruno Mars, Locked Out of Heaven, Goedemorgen. Mensen, mensen, zijn echt compleet wild aan het worden op die versie van Zwemmen in de Zee van Bart Peters net. De a -la versie. Ga ze checken? Kan op VRT Max of radio2.be. Bruno Mars? Ik ben toch rustig! Niet goed geslapen? Ga dan beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op bijna alles. Beter slapen begint bij beter bed. Ook open op zondag.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 Het is 8 uur, via Nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Krul. Goedemorgen. Door storm Isha waait het krachtig vandaag. Auto's worden al maar breder en Ron DeSantis is dus geen kandidaat meer voor de verkiezingen in Amerika. Hij was de grootste tegenstander van Donald Trump. Er wordt nog altijd gewaarschuwd voor stormweer. Nog tot vanmiddag is er code geel met drukwinden tot 90 km per uur. De felle wind heeft hier en daar al schade veroorzaakt. In Erpenmeren in Oost-Vlaanderen is een deel van een gevel van een huis dat gebouwd wordt omgewaaid. En in Brussel is een schoorsteen door een dak gevallen. Uit voorzorg zijn verschillende bossen en parken afgesloten. En in Oostende zijn de strekdam en het Staketsel dicht, omdat het te gevaarlijk is, zegt waarnemend burgemeester Kurt Kluis. Die wind komt van over en als die van over zee komt, kan die toch wel een serieuze impact hebben. Dus het is toch wel een oproep naar waakzaamheid. Voorzichtig zijn, bescherm je, loop niet onder bomen, zoek de bossen, de parken niet op enzovoort. Want het is niet dat er grote problemen voor zijn. het is gewoon oproep naar alertheid. In verschillende landen rond de Noordzee is het ook hevig aan het stormen. Op sommige plaatsen zijn er windsnelheden gemeld van meer dan 130 km per uur en op de luchthaven van Schiphol in Nederland zijn vluchten geschrapt. In Borgerhout in Antwerpen is er afgelopen nacht een aanslag gepleegd op een appartementsgebouw. Een voordeur en de gang raakten zwaar beschadigd, zegt de politie. De plaatsen konden vaststellen dat de toegangsdeur van het appartementsgebouw vermoedelijk geforceerd was en dat de onbekenden een explosief, mogelijk zwaar vuurweek tot ontploffing hadden gebrest in de gang van het appartementgebouw voor de toegangsdeur van één appartement. Die raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond en de daders zijn gevlucht. Er wordt nu onderzocht of de explosie met drugsfeiten te maken heeft. Elke twee jaar worden auto's op de Europese markt gemiddeld 1 centimeter breder. Dat blijkt uit een Europese studie. Sinds vorig jaar is de gemiddelde breedte van de 100 meest verkochte modellen 180,3 centimeter. Vijf jaar geleden was dat nog 2,5 en een halve centimeter minder. Bredere auto's kunnen ook heel wat problemen veroorzaken, zegt Naomi Cambien van de Bond Beter Leefmilieu. Ten eerste gaan die bredere wagens niet meer in de parkeerplaatsen passen. Wat dus wil zeggen dat ze ruimte gaan wegsnoepen van voetgangers en fietsers. Die bredere wagens zijn vaak ook hoger en zwaarder, dus ook dodelijker bij accidenten. Die wagens zijn vaak ook veel inefficiënter naar materiaal- en energiegebruik toe... ...en ze stoten ook meer emissies uit dan eigenlijk nodig is. In Amerika stopt Ron DeSantis zijn campagne om presidentskandidaat te worden... ...voor de Republikeinen bij de verkiezingen dit jaar. DeSantis is gouverneur van Florida... ...en was lange tijd de belangrijkste uitdager van Donald Trump. Maar bij de eerste voorverkiezing deed hij het een stuk minder goed dan verwacht... En ook bij de volgende voorverkiezingen zou de Centis volgens de peilingen weinig stemmen krijgen en daarom stopt hij ermee. I can't ask our supporters to volunteer their time and donate their resources if we don't have a clear path to victory.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 Damien bij het bier van de RWDM, die vindt het jammer dat dat allemaal moest gebeuren. Ik begrijp dat de supporters boos zijn. Ik denk dat deze reactie is niet de juiste reactie is. Dat is echt spijtig. Ja, nu moeten we ook met het bestuur afspreken om met de supporters te communiceren... en te, te hopen dat het zal nooit opnieuw zal gebeuren op het moment dat de wedstrijd stilgelegd werd, had Eupen 0-1 voorsprong en moesten er nog vijf minuten gespeeld worden. Die wedstrijd zal later zonder publiek uitgespeeld worden. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De buschauffeurs van Staka Kortenberg, een onderaannemer van de lijn, zijn zelf niet blij met de nieuwe dienstregeling. En door het stormweer zijn op heel wat plaatsen vannacht afgewaaide takken op de weg gevallen, maar grote incidenten blijven voorlopig uit. Eerst nog regen, na de middag wordt het droog met brede opklaringen, er staat een krachtige wind met drukwinder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 Heel, heel, veel file vanmorgen door de wind, door de regen, door de maandag. Vertel eens Mona. Ja, richting Antwerpen nog steeds een lange file van drie kwartier vanaf Massenhoven. Verder 10 minuten tot in Randst vanaf Oelegem en vanaf Boom richting Antwerpen. En nog eens 35 minuten bij op de 1.19 vanaf Brecht. Meer dan een half uur file rijden ook op de Antwerpsring naar Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar is de Linkerijstrook dicht door nog een ongeval. Dan sta je 10 minuten in de file op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... tussen Antwerpen-Noord en Ekeren. Ook daar is een ongeval gebeurd op de linkerijstrook. Richting Brussel vrij lange files tot 35 minuten deze ochtend... vanaf Mechelen-Zuid tussen Tieltwingen en Wilselen... en vanaf Beerbeek vanuit alle andere richtingen... de gebruikelijke ochtendfiles. Op de buitenring rond Brussel is in Woutersbrakel... de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Verder sta je drie kwartier in de file tussen Waterloo en Zaventem en vertraag je nog eens een kwartier van Strombeek tot Anderlecht. Op de binnenring... 20 minuten bij tussen Iteren en Halle. Verderop nog 40 minuten van Grootbijgaarden tot de werken in Vilvoorten. Vandaag opvallende files richting Gent. Op de E40 bijna 1 uur vanuit Brussel vanaf Erpenmeren. Op de E40 vanuit Brugge vanaf Zwijnaarden nog 10 minuten. En op de E17 een half uur bij vanaf Deinsen. Dat komt door een eerder ongeval op de R4... richting Destelbergen in Merelbeke. Maar de weg is daar net vrijgemaakt. En dan op de A11 van Brugge naar Antwerpen... daar staat nog steeds een vrachtwagen dwars over de weg. Je kan daar niet voorbij... De A11 is volledig afgesloten ter hoogte van het knooppunt Knokken-Heist... ...rijt dus om via het rondpunt van de Verenigde Natieslaan ...terug naar die A11 richting Brugge en neemt de E40 richting Antwerpen. Minimax, Minimax de wateronthaarder zonder elektriciteit. Ik verschiet altijd zo hard van die vrouw. Wat zo mee. Goedemorgen. Journey. Goedemorgen, Onderdag heeft het goed beginnen.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 singer in a smoky room the smell of wine and cheap perfume for a smile they can share Andrea Schoen uit Tine zegt van: Ja, don't stop believing. Wat voor een geweldig liedje met motten voor dit jaar. Dat moet je altijd doen, Andrea. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Ja hoor, het is vandaag 22 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2, dat de auto's een centimeter breder geworden zijn. Van ik ook speciaal. Ja, goed hè. Dus uh, ja, de meest verkochte modellen zijn nu 180,3 centimeter. En vijf jaar geleden was dat nog twee en een halve centimeter minder. Die parkeerplaatsen worden alleen maar smaller. Ja. Dat echt een gedoe toch. Maar goed, Belgisch weer, minder koud, regen, wind. Maar deze week van de Belgische muziek, we zijn nog aan het bekomen van de eerste a cappella la. zwemmen in de zee, en gaan we zwemmen in de zee. Als twee vissen in het water, en gaan we zwemmen in de zee. Bart Peters, een nieuwe versie. Het is mooi hoor, het is echt mooi. Eigenlijk wel een zomerliedje. hè? Ja, dat zat ik ook te denken, van doe maar, want hadden het later moeten doen, dan kon je de zomerhit gewonnen hebben. Ja, nee. Ah ja, daarom. Ah ja, daarom. Nee, gewoon, nee, misschien haalt het de sneeuw weg. Want ik vond al minder sneeuw liggen. Het, het is aan Allemaal land. Het is tien. Peter van der Verre ik ben nu geen weerman, maar het is dus tien graden. Ik weet het. Ja, ik weet het. Het is, ja, echt... ik weet het. Het is was het elf graden vanochtend. Het was weer een shock. Elke keer een shock. goedemorgen dag, Joke Verhagen uit Tielt. goedemorgen Welk gevoel had jij bij uh, zwemmen in de zee? Ik vond het zalig om wakker te worden met Bart Peters op mijn vrije dag. Ah, kijk, daarvoor neem je verlof hè, om Bart op te ja, Goeiemorgen, morgen te horen. Dankjewel Jokie. Je kan het nog eens herbekijken ja. en beluisteren op VRT Max of Radio 2.de. Trouwens, nog op televisie ook dagelijkse kost. Jeroen Meus kookt samen met Cluzo. Ik weet dat jij dat kind van ons erg graag zou hebben dat Koen Wouters jou klaarmaakt. Maar het is gewoon, ze gaan gewoon muziek spelen. Nee, mij niet, hè? Maar hij mag wel een keer in de voor mij maken, Dat mag... geloof ik goed, ja. Zeg, Bart Peters, populaire zanger. Hier mag je ook even onpopulair zijn, misschien. Mijn gedacht? Ja, wat? Mijn gedacht, jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar jammer zegt, is dat echt wel uw gedacht? Wat is jouw gedacht vanmorgen, Bart Peters? Ik moet dat tonen, hè? Ja, graag. Kijk. Dat ik het Wat zie je? Ah! Ja! Oh, en ja. ja. hey, wat is jouw de gedacht, de Zeg het luid. Ah, op. Pampers verversen is cool. <laughs> maar, denk, maar dat heeft niks te maken met de thuisgeest of met wat uh, Ik vind dat al heel lang. Sterker nog, ik oh, ben zelf de, de Pampers verversende leeftijd al voorbij. Ons kinderen zijn eigenlijk al volwassen. Hè? Heb je nog geen kleinkinderen? Uh, dat is een belangrijke vraag, maar ik, ik mag niet zeggen, nee, we zitten erop te wachten, dat mag, dat mag je niet zeggen. Nee, mag je niet zeggen. nee, niet niet nee maar ik wist het nee. niet cool. gewoon... Ja. Uh, nee. Dat is ook een mijn gedachte, dat ja. mag ja. je niet vragen. Dat mag je niet hè? vragen. Maar ik vroeg gewoon, zijn er al? Ik heb nee, niet van uh, nee, wil je. Nee, nee, die zijn er niet. Maar dus kinderen wel, dus drie. Hè. En ik heb bij alle drie echt intensief... wist <lacht> <Pappers lacht> Omdat, dat is een van de weinige dingen waar mannen goed kunnen in zijn. Bijvoorbeeld, ik heb ook geprobeerd borstvoeding geven. Dat heb totaal niet. En ik... Ik ben een beetje een kampioen erin. Ik kan het echt goed. Ik vind de geur van kinderkaak oké. Okay. Da ja. ja, Dat is echt oké. Okay. Tot op een bepaalde leeftijd ruikt dat, uh, dat naar bloemetjes. Maar er zijn momenten ja. dat je denkt van oh, gekke bloem. Nee, het, is, het is op een bepaald moment zo dat het naar alle kanten gaat. Ja. Dat je denkt van maar allez, ik dacht dat het toch een beetje aan de rechterkant kon blijven. Maar <laughs> dat van voor naar, naar achteren. Van, oh, uh, rugpampers ja. rugpampers ja. zijn voor jou ook geen probleem? Niks niks, alles, van boven naar onder, het ja, bad ja. in. Het enige vervelende dat ik wel vond, ik heb het ook veel gedaan, het moment dat je merkt van, ah, het is uit het pampertje ontsnapt, ja, ja. Uh, richting hoofdje, richting rug, en het is al een uur of twee geleden, dat er wat aankrabbelen ja, daar had. Daar heeft God oh. de natte doekjes voor uitgevonden. had <lacht> dan gewoon een bad. Ja. <lacht> nu moet ik wel zeggen dat ik het niet altijd deed, want soms, die kinderen moeten heel veel vervist worden, hè? bijvoorbeeld in de tijd van het Leugenpaleis. Hè? Anneke, dat was onze enige gastactrice aan de telefoon altijd. En die deed dat, omdat we hadden gewoon niet de tijd om een actrice te bellen of wat dan ook. Maar die was dan altijd kinderverversend. En mijn vaste lijn aan het bellen. Wauw. Ja. Als Linda Kellechtermaans. Ja, Echt waar? Ik denk dat we daar zelfs geluid van hebben. We gaan dat zo meteen even laten horen. Okay, allemaal. Okay, Echt waar? Okay, okay. Ja, ja van, van op de radio van bij Studio Brussel. Lang, lang geleden. Maar dus als Tom Konings luistert, uh, laat me even weten. Maar het heeft niks met Tom Konings. Nee, dat is een goede gast. Dat is een goede gast. Pampersverversing nee, nee, is cool. Tegen Tom Konings moeten zeggen: Pampersverversing is macho. Ja. <laughs> Deel gerust jouw mening in de app van Radio 2. Jouw ja, pamperverhalen zijn welkom. hoor. Okay. Foto's hoeven er nu niet meteen bij. Goedemorgen. <laughs> De album, het is 18 over 8. Ja, toch een redelijk actueel gedacht van Bart Peters. Is... Pampers verversen is cool. Alsjeblieft, ja, zie je ja, ja, ja. We kunnen even dat stukje muziek, of nee, het fragmentje laten horen. Het is van, van Studio Brussel, ik denk jaren, eind jaren 90. Dat Anneke altijd Linda Kelligderman speelde, de quizkandidaten, die spijtig genoeg altijd verloor. Ja, nee. het <lacht> programma van jou en Hugo Matthijssen, Het ja. Leugenpaleis... Ja waar de meest vreemde dingen gebeurden. Maar, maar dus, het zou goed kunnen dat, dat jouw Annek op dat moment pampers aan het verversen was. Nee, dat was altijd zo. Schrijven dus schrijf het tafereel, even dan. Ja, zo thuis... Zo een je kent dat zo'n ding waar de kindjes in liggen waar dat ze ook niet kunnen uitrollen. Een verzorg. -kussen. Een verzorgkussen, ja, ja. En dan, een vaste lijn. Dat kende jij dan weer niet, wat dat is? Dat ja? is een telefoon met een vaste lijn. Een gsm een, met een kabel. je gsm ja. met een kabel, ja. En dat was naast het verzorgkussen... En dat was... Anneke, al Pampersverversend, was die dan gastactrice bij het Leugenpaleis op de radio. Zo met haar telefoon dan tussen haar oor geklemd en ondertussen met haar handjes aan de. En ze deed de dat kakken. goed. Luister maar even mee, zeg. het is mislukt. U mag de paranoïde op de volgende maandag. middag misschien een probleem. was een hele goede nee. Maar wij volgen met een sprake. Amover maatheden. Amoverden. Linda, we seria Britsen. Ja, Linda. Nee, maar je het is echt lang geleden ja, Dat is de tijd van Radio Donne ja, ja. Dat is de tijd van de vaste lijnen dat dat is al ja. eens geleden. Maar gelukkig zijn ook luisteraars die pampers verversen ja. Zeker, zo. Peggy Tollenaar zegt Ik heb geen probleem met pampers verversen Kots daarentegen, dan begin ik mee te kotsen Dus mijn ex ja. en ik hadden een wiel Ik de kak, hij de kots Ik ben nu, als ik aan het zeggen ben, aan het denken Ik hoop dat er niet veel mensen aan het ontbijten zijn Vons ja. Scrawels zegt Ik heb de tijd van de tetradoeken nog meegemaakt Wie kent dat? Ja, dan moest de... je dat nog gaan wassen en zo. Ja, er bestaan nog altijd ja. tetra-doeken, die worden altijd veel gebruikt. Ja, maar toen werd dat echt gebruikt om, om te hergebruiken. Hè, dan gebruikt jullie gebruik herge herbruikbare luiers? Ja. In alle eerlijkheid, dat waren pampers, van die die Ah ja, ja. ja, Plakkers, ja. Ah, ja anders ja. is dat niet te doen. Maar het is, ja, het is een ding, hè. ik heb ook veel pampers verversen. Ik heb op een gegeven moment zoveel kaka gezien dat ik dacht, dit komt niet meer goed. Ik was mijn zoon aan het verversen en die deed... Kaka, toen de pamper open was. En toen lag plots alles vol. Oh. Hij, het verzorgkussen, ik, want hij had op mij. En ik stond helemaal alleen in mijn woonkamer en dacht... Wat zou ik nu eerst moeten doen? Het kind proper maken? Of mijzelf? Of de vloer? Of de... Dus ja, het is... Dan een gentool, een drinken, maar het is allemaal goed gekomen. Nee. Je moet blij zijn dat het geen lange afstandskots was. Want kinderen die kunnen... Oh, mijn wat Dat joh. Ik kotsen. Dan is het dat, dat is, je kan Niks. Maar dat ja. kot ze, jongen. Ja. En, en goed. Datalopke... goed Woensdag, lieve Goeie mensen. Morgen, morgen, woensdag. Ja. VRT en Proximus presenteren... ...Mias 2023. De grootste muziek-awardshow van het land Met Bazaar, Pommelin Thijs en Gustave. En ook Meteor, Coeli en Bart Peters.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 Dan geniet je bij Eliza Washier van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting nu op ElizaWasier.be.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 Just standing in the rain mean what you say Oh, and I mean it to me all of these lies Oh, or never again come on and say and now say it's the game I know it's on to say it matters I would coming in and mean it to me I need it so bad I mean it to me I need it so bad I Need Never Get Old van Nate Daniel O'Raitliff. Het is vier voor half negen. Bart Peters nog altijd bij ons die heel duidelijk zegt... Pampers verversen is cool. Hoe lang is het geleden dat je er nog geen verversd hebt? Onze Pablo is nu 21. Tel zelf maar uit. Maar heel mooie reactie die wel binnenkomen. Maar ik denk zegt, ik kan het weten. Ik ben bijna 30 jaar onthaalvader geweest. En als ik die mensen nu op straat tegenkom, denk ik soms wel eens: maar Wart nogal. Dat kakker maar kijk, er komt nog iets binnen van Karine Lenoir uit Roeselaar. Karine, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. En Bart. Uh, ja, dit, dit, het gaat even Hallo. een andere kant op, en je wil Bart wel eens uitnodigen. Vertel eens. Ja, ja, ik hoorde de, de reactie, of zijn gedacht, en ik dacht, uh, ja, ik sta op de werkvloer in een woonzorgcentrum en uh, ik moet nogal veel pampers verversen, dus ik moedde Bart uit om deze dag met mij mee te lopen om pampers te verversen. Oh, en je woont in Roeselare? Uh, of, of Ja, oké. Okay, okay. ja, ja. ja. <laughs> maar, maar dat ligt tegen Rooselare. Dat ligt tegen Rooselare. oké, okay, ja. Um, Oh, daar had ik nu nog niet aan gedacht dat er dus de pamper leeftijd is voorbij. Ja. En dan komt hij op een bepaald moment terug. Ja. Hè? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe oud, gewoon om het te weten voor mezelf, hè, hoe oud zijn de mensen waarbij je pampers ververst, Karin? Oh, uh, de gemiddelde leeftijd ligt al rond de 90 jaar bij mij. Oké, ja. <laughs> okay, okay, ja. Oeh. Het is toch gek dat die cirkel dan op een bepaald moment echt gewoon weer rond is. Ja, dat is heel... Oh, ik, had er niet over, ik had er gewoon niet over nagedacht. Zeur niet, aan ja, niemand. Ja, kijk. Ja. Dus Karin, ja. we pakken het mee. Dank je wel om even te bellen. En een fijne ochtend daar in het woonzorgcentrum. Wat is de naam van het woonzorgcentrum? De Oever. De Oever. De Oever. De oever, ja, de <laughs> ik dat part. Ik wil ga, de Ik ga over je voorstel nog even oeverloos nadenken. Het <laughs> kan geen toeval heel zijn. Goed. Heel de goed, over, De dak of de bezig, speciaal voor jullie. Maar allee, is heel, het is puur toeval, echt waar. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening comes Watching the ships rolling in.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 This is my home now. I'm just gonna sit at the docker of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the docker of the bay, wasting time. De dak op de bijen van Otis Redding. Zometeen, alle nieuws uit je buurt is intussen half negen. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Er wordt gewaarschuwd voor het stormweer. Nog tot vanmiddag is er code geel met mogelijke rukwinden tot 90 kilometer per uur. En op verschillende plaatsen zijn er al bomen omgevallen en is er schade aan huizen. En elke twee jaar worden auto's op de Europese markt gemiddeld 1 centimeter breder. Sinds vorig jaar is de gemiddelde breedte van de 100 meest verkochte modellen 180,3 centimeter. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. De buschauffeurs van keolis Takka kortenberg hun onderhouders aannemer van de lijn, zijn niet blij met de nieuwe dienstregeling. Ze doen daarom een oproep aan alle inwoners van Kortenberg... om massaal de rondvraag van de gemeente... over de nieuwe busregeling in te vullen. Zo hopen ze dat er toch weer iets kan veranderen... zegt buschauffeur Wim Raimakers van ACV. Er zijn uh, nieuwe roosters opgemaakt en nieuwe rollen opgemaakt. En uh, voor sommige mensen is dat een catastrofe voor het uh, privéleven, voor de opvang van de kinderen. en zo. Dus uh, dat is uh, een hele impact geweest op de, de chauffeurs van Stakken. Rieten worden geschrapt en dan als er zieken vallen wordt het er nog meer geschrapt. En we zien ook dat de klanten niet tevreden zijn. En wij zijn de eerste die de klachten van de klanten binnenkrijgen. Dus dat is niet aangenaam meer. In een reactie zegt de lijn dat stakken altijd contact kan opnemen als er problemen zijn met de dienstregeling. Door het stormweer zijn op heel wat plaatsen vannacht afgewaaide takken op de weg gevallen. De brandweer is op verschillende plaatsen in onze provincie moeten tussenkomen, maar grote incidenten blijven voorlopig uit. Ook in Brussel moest de brandweer enkele keren uitdrukken. In laken zakte een schoorsteen gedeeltelijk door een dak.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 De Vendeliersvereniging van Keerbergen is op zoek naar verjonging. En dat is nodig, want de gemiddelde leeftijd van de leden ligt intussen al boven de 65 jaar. Daardoor leek de vereniging te zullen verdwijnen. Maar na een oproep zijn er nu toch een tiental jongeren bereid gevonden om af en toe te komen oefenen. En vendelzwaaien is goed voor alle spieren van het lichaam, vertelt Stan Lembrechts van de Keerbergse Vendeliers. Voor mensen die niet specifiek naar een sportclub willen gaan of die specifieke sporttak willen beoefenen. Met vendelzwaaien oefen je dus je armspieren, je schouderpartij, je buikspieren en uiteraard ook je wijnspieren. Dus het ganze lichaam komt eigenlijk aan bod. Nog sport met voetbal De wedstrijd tussen RWDM en Eupen Is gisteravond vijf minuten voor het einde Stilgelegd nadat supporters van RWDM Vuurwerk op het veld hadden gegooid Het stond toen 0-1 voor Eupen De supporters zijn niet tevreden Over hoe hun ploeg speelt De wedstrijd zal later zonder publiek uitgespeeld worden En iedere gisteravond hebben OH Leuven en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld Anderlecht volgt daardoor nu al op 8 punten Van Leider Union. OHL blijft veertiende.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 Tel eens Mona, wat is aan de hand? Ja, heel veel file, hè? met richting Antwerpen nog steeds een lange file vanaf Massenhoven, drie kwartier verlies je daar. Ook op de E313 in Lummen al goed uitkijken voor een ongeval op de linkerrijstrook. Nog aanschuiven naar Antwerpen, dat doe je met 10 minuten tot in Ranst, vanaf Oelegem, twintig minuten vanaf Boom, een kwartier vanaf Haasdonk en een kwartier vanaf Brecht. Meer dan een half uur file rijden dan op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel, daar staat een defect voertuig op de middenrijstrook en richting Nederland 20 minuten bij van Sint-Anna Linkeroever tot Berchem. Tien minuten file rijden richting Bergen-op-Zoom... tussen Antwerpen-Noord en Ekeren. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Ook lange files richting Brussel. Tot 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Drie kwartier vanaf mechelen zuidal Een half uur tussen Tieltwingen en Wilselen. Door omrijders nog een half uur bij op de N19... van Aarschot naar Leuven. Drie kwartier extra op de E40 vanaf Bierbeek... en een kwartier op de E411 vanaf Overijzen. Op de buitenringen rond Brussel sta je drie kwartier in de file tussen Waterloo en Zaventem. Op de binnenring 20 minuten tussen Itteren en Halle. Verderop 40 minuten van grootbijgaarden tot de werken in Veelvoorten. Richting Gent dan. Een half uur bij op de E40 vanuit Brussel vanaf Aalst. Drie kwartier op de E9 tussen Westerham en Melle. Een kwartier op de E40 vanuit Brugge vanaf Nevelen. En op de E17 een half uur bij vanaf Deinse tot Zwijnaarden. Want daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Ook op de E403 van Kortrijk naar Brugge grote hinder. Een half uur aanschuiven tussen Torhout en de Aalst aansluiting naar de E40 door een ongeval. In de omgekeerde richting verlies je 10 minuten... van Torhout tot Roeselaar-Beveren. En op de A11 van Brugge naar Antwerpen... staat nog steeds een vrachtwagen dwars over de weg. Daar kan je niet voorbij. Die A11 blijft afgesloten ter hoogte van het knooppunt Knokken-Heist. Rijf via het rondpunt van de Verenigde Natiëlaan... terug naar de A11 richting Brugge. Neem daar de E40 richting Brussel... om zo de E17 naar Antwerpen op te rijden. Pannen met je auto of fiets? De Touring zijn er voor jou 24 uur op 24. In Pemo gaat low, low, low, low. Nu solde tot min 70%. nacht nog teersteen. Parket in Pemo. Deze zondag extra open. Wanneer het licht dooft en de wereld stilvalt, wat blijft er dan over?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 Fluitje is toch altijd goed, hè? hè? Van de Jaguelsband. Goedemorgen. zijn bij ons een van de meest gevierde mensen deze week. Bart Peters. Ja, want je krijgt een grote prijs ook. Op de Mia's. Lifetime Achievement Award. Ja, ja woensdag. <lacht> ja, live op de live. Ja. Wordt goed, hè? Hoe ga je dat vieren? <lacht> Ik denk dat je even mij een kop moet bijhouden. Want we gaan daar natuurlijk ook spelen. En dat, dat wil je dan goed doen, hè? Ah, ja. Wat we daar precies gaan spelen, dat weten we nog niet. Er is nu overleg... Misschien ook wel een stukje zwemmen in de zee of zo. Want we gaan zo'n soort. Ja, maar niet a cappella. Want dat is jullie concept. Ah ja, want bij ons is a cappella la. Iemand vraagt: is het toch a cappella? Nee, het is a cappella la. A cappella la, dat wil zeggen a cappella, maar dan met fun. Ja, het is dat. Misschien ook mensen die het gemist hebben. Bart Peter heeft samen met onze nieuwe versie gemaakt van Swimming in the pool En dat klinkt. Zwemmen in de zee. Ja, ja, ja. Dan gaan we zwemmen in de zee. Als twee vissen in het water. Gaan we zwemmen in de zee. Ja, prachtig kan je op VRT Max of Radio 2.be bekijken. Het straffen is Bart, jij vertelde dat net. Ja. Swimming in the pool, de originele versie. Ja. Dat is vrolijk en feest, maar Ah ja, die jongen die komt op om, om hè? Now the door is getting cruel, so I drowned. Into the pool. Maar dus er verdrinkt iemand in dat liedje. Ja, ja, ja, die wou indruk maken op zijn lief, maar die kon eigenlijk niet zwemmen. Dus daar gaat dat over. Maar in, in, de, in de Vlaamse versie niet. Hè. Ik ben nu een beetje minder, hoe noemde dat? Een beetje minder duister. In de van de radios was ja. ik duister. Heel bijzonder, heel iets bijgeleerd ja. vandaag. Nu, je krijgt die grote prijs bij ons, maar dat ze jou in Frankrijk nog geen prijs hebben gegeven. Ook daar heeft Bar Peters een enorme hit al jaren. Mensen meten dat te weinig, want er is ook een. Franse versie dan weer van Amin to Folk. Blijkbaar een klassieker dat heet Le Gambadou. Le Gambadou. Dat is ook niet echt een bestaand woord. Le Gambadou? Nee, dat is van Patrick Sébastien. Even meeluisteren. luisteren. C'est le parti copains surtout hier. Ja, het is, Dit is echt een, een enorme hit geweest in Frankrijk. Ja, ja, maar het had ook onze hit kunnen zijn. Dus wij deden op een bepaald moment optredens in de grote Franse programma's. Bijvoorbeeld bij Jacques Martin. Huh? Jacques Martin, Dimanche Martin, enzovoort. enzovoort. Huh? En dat was een groot succes. En dan belden ze, je mag het ook doen in de grootste show van Frankrijk, Patrick Sébastien. En ik zei... Ik moet presenteren l'usine de rêve. Dus de droomfabriek, toe. <lacht> <lacht> dus en dat gaat. C'est direct. C'est direct. En maar zeg dat gewoon af. Allee, weet je wat dat is? de nummer 1 niet in Frankrijk. En het gaat echt het gaat knallen. Ik zeg: Nee, dat kan ik niet doen. De droomfabriek is hier nogal een afspraak met de kijker. En ik kan dat niet doen. En dan heeft Patrick Sebastien gevraagd: Mag ik het liedje dan zelf brengen? Heeft hij gedaan. Ook met French Concon, danseressen, dat heeft er ook wel iets mee te maken. Ja. Heel de zomer top 3. En dat is nu op Franse trouwfeesten. Ik zal maar zeggen, wat bij ons le lac de Connemaraïs is, is le Gambadou in Frankrijk. Ja. Ja, waarschijnlijk. Ik ken er niet, le Gambadou. Nee, ik ken er ja. het Als nog eens een trouwfeest heb, ik vraag het eraan, Echt waar, goed ja. gedaan. Het, het geest is dat... Uh, Pat, die, die, die, ze stelde mij voor in Frankrijk. Mon grand ami Belge... Bratsprepijs. Dus ik kwam zeg tegen die Leijers. ik moet van naam nou, veranderen. Zo zijn de radio's ontstaan, hè, want hij strekt op niks. Dan zeg ik, dat weet je toch. Je moet toch een naam hebben, Allah, ik zal maar zeggen... Ja, Soul Sister. Veertien ja. dagen later zaten zij in datzelfde programma... met The Way To Your Heart. En zeg maar, dan zeg ik... Mijn groot amie le. Solmister. <laughs> <laughs> Kijk, om wat te zeggen, wereldsterren van bij ons. Ze hebben ja. dingen meegemaakt. Maar dus, met andere woorden, een deel van uw ja, ooit toekomstig pensioen is verzekerd door een hit in Frankrijk nog altijd. Eigenlijk wel, ja. Goed gedaan. Oeh. Ik, ik, jij bent... Honest. Blijf me verbazen. Elke keer weer. Bo, Bart, Peter, dankjewel voor een prachtige A Cappella La versie. Geniet van je Lifetime Achievement Award woensdag op de Mia's. We gaan allemaal kijken. Fijne ochtend nog. Merci. bye. Bart. We life in and the world was on our side. speeding along with no map it was all green lights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 We were two broken parts from the same old junkyard, bad at and bruised and we tried so goddamn hard to be May. I'm all out of life. Oh, baby, it's killing me to say I'm. All Morgen telt voor 2. Hij is van Snow Patrol. Zometeen alweer van alles bijleren in onze consumentenshow. Win-win met Xavier Taverne. Goedemorgen, Xavier. Goedemorgen. Ja, wel straf. Ik kan tegenwoordig blijkbaar whatsappen naar de dokter. Moet je hier niet meer te gaan? Je ziet dat precies. Uh, uh, je kan inderdaad voor sommige dingen bij uh, de dokter terecht door iets te whatsappen, door iets te whatsappen, een foto te whatsappen van wat er is bijvoorbeeld als het uiterlijk zichtbaar zou zijn. Mm -hmm. De meest um, voorkomende vorm daarvan is dermatologen. Je, heb je al eens geprobeerd om bij een dermatoloog een afspraak te maken? Ja, dat is hel. Dus dat is negen maanden, tien ja. maanden wachten. Oh dus daar raak je eigenlijk niet binnen tenzij het heel ernstig is en dat je huisarts je dan doorverwijst, dan kan je misschien nog er ergens tussen, uh -huh. maar als het iets is waar je je minder zorgen over maakt, dan kan een dermatoloog van op afstand soms zeggen, ja dat is er dat halfje heb je nodig of weet ik veel wat dus dat kan dat houdt natuurlijk wel een paar risico's in hè. Yeah. je kan bijvoorbeeld een diagnose missen want iets wat er onschuldig uitziet op foto zou je misschien met het blote oog toch net iets anders kunnen inschatten, yeah. denkt mijn gezond boerenverstand dan, maar is dat ook wel altijd zo is elke diagnose via WhatsApp een goede Diagnose. En telegeneeskunde, zo heet dat dan, Geneeskunde van op afstand, dat zien we steeds vaker om die wachtlijsten in de zorg wat uh, af te nemen. Maar daar zijn eigenlijk ook geen regels voor, of geen echte regels voor. Dus de orde van geneesheren die komt ook nog even langs. Zometeen een win-win. Maar daarnet hebben we de eerste a cappella gehad. Swimming in the pool werd zwemmen in de zee. Van Bart Peters, gemist? Kijk en luister even mee nog. Ze we er hè. Na na na na na Klachten liggen in de duinen Liggen naast schat Klachten liggen naast mijn schat Liggen in de duinen En terwijl ze lachte bruinen. Vroeg iets maar ik weet niet wat Vroeg ik droog hou je van Nacht. Hoe bedoel je wat ze weten? We weten ja of nee. Vroeger ja, ga je met, pas, met me mee. Want dat was ze weten. We weinig we kans op al de beten. Palle palle palle beten, palle nee, oh nee. Gaan palle we zwemmen in, palle, palle, zwemmen in de zee? Zwemmen in de zee. Ja, gaan we zwemmen in de zee. Als twee vissen in het water. En gaan we zwemmen in de zee. Ja, Zemmen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 Zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. Ja hoor. Het is nieuw. Het is a La. met Bart Peter en Zwemmen in de zee. Zometeen win-win. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio2. Ontdek Peter van de Vieren en de Zandloper of alles goed van Evi Graaft. Je vindt ze op VRT Max.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 Laat je verbazen door OVO van Cirque du Soleil Whitehead! Van woensdag 13 tot zondag 17 maart in de Lotto Arena Tickets en info via circdesoleil.com slash OVO Samen met Radio 2 Van Kalster Wel las er nog een zalige regendus erbij Ja, maar... En ja, van die zwarte designkranen, schat Zeg, jij weet niet wat dat kost zeker? Jawel, de 11. Hoe dat een elf? Schatje, bij Van Kalster krijgt er nu 50% korting op alle sanitair. Oh, voor mij dan nog een handdoek Ja, en een chic hè Ja, en zo'n... Van Kalster nu salondeals met tijdelijk 50% korting op al je sanitair bij aankoop van een badkamerrenovatie. Bezoek ons in Boort Meerbeek, Hasselt of Geel. Kijk op vankalsterbadkamerrenovatie.be Wat is dat? De kampioenen zitten opgesloten in een kantine. Oh man, misère, misère, misère. Moeten wij die niet helpen? Wat gaat op dat dan dan? Ja, kijk, goed idee. Kom, doe die speldoos open. Help jouw favoriete kampioenen ontsnappen in het FC de Kampioenen Escape Game. Kraak de code en kroon jezelf tot een echte kampioen. Bij gedacht! Badkamerplannen, keukenplannen, isolatieplannen. Plan dan eerst een bezoekje aan wonen. De beurs voor al je bouw, verbouw en interieurplannen. Met persoonlijk advies en alle vakmensen en verdelers bij jou in de buurt. Van 27 tot 29 januari en van 2 tot 4 februari in de Nekkerhal Mechelen. Wonen.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 Big Winter Sale bij Thomas Interieur. Geniet van talrijke acties op de ganse collectie. Wonen, zitten en slapen. Kom zeker eens langs en ze niet. Big Winter Sale bij Thomas Interieur. Hasseltseweg 7 in Tessenderlo.